Ja, en ik hoorde nou net uh, voordat we de opnameknop indrukten dat uh, de Bitcoin weer lekker in een crash uh, zit. Maar daar zometeen meer over. We gaan eerst even de goud, zilver, de bitcoins en de staatsschotmeter, maar maar maar de marijuana-index en uh, ja, wat hebben we nog meer? Uh, olie. Alle, ja, ja, de olie. Ja, de olie. Laten we gewoon met de olie beginnen, joh. <lacht> nou, we het toch over olie hebben. Ja, even het o-woord genoemd. <lacht> olie was aardig gedaald, maar vandaag weer naar 53 dollar per vat voor WTI-olie. 3,54% omhoog. Het, het zal wel dat het soms heel hard omhoog en omlaag gaat. En goud? Goud 12,46. Redelijk stabiel, een beetje kruipt het omhoog. Het zilver. Oké, oh. oh, okay. dus zilver? Zilver uh, 14,71 hmm. hmm. dollar. Ja, dan komen we bij... Um... Even kijken hoe ik houd even spannend. Kom even bij de marihuana-index... Die, uh, ja, die, die hoppelt een beetje op en neer tussen de 2.13 en de 2.30. En hij staat nu op, precies zijn op de 2.28.10. Ja. En dan, uh, nou ja, voordat we Bitcoin doen, nog even de staatsschuldmeter. Die staat op 489,2 miljard in het rood. Ja, dan komen we bij de Bitcoin. Daar gaan we weer een half uurtje over lullen, denk ik. Maar die is, uh, ja, Josje, jij mag het vertellen. Nou, het is op dit moment. Uh, breekt er een, een, een support level van Bitcoin. Uh, dus wij nemen deze uitzending op op donderdag. Het is 13 december nu. En om 9 uur is de Bitcoin door de 3300 dollar gedaald. Dat was een hele belangrijke support level voor de Bitcoin. Waar die elke keer weer naar terug Bounced. Dus hij is er wel een paar keer al onder geweest. Dan schoot hij heel snel weer terug en dan kwam hij eigenlijk niet onder de 3300. En nu een drie kwartier geleden is hij daar dus wel fors ondergedoken. gedoken. We, we zijn nu in een beweging naar beneden die volgens analisten waar ik mezelf niet onder reken. Want ik hou allemaal niet van die lijntjes trekken en ik ben meer iemand die de grote lijn probeert te pakken. Die grote de lijn probeert de lijn te trekken. <laughs> ja dus Kleine lijntjes interesseer ik, ik, je gewoon niet. Ik, ik, ik ik koop boven de 15.000 en dan koop ik hem onder de 5.000 weer terug. Zeg maar. Dan maak ik genoeg winst. En die, die paar procenten die, die laat ik dan voor wat het is. Maar ik volg wel wat mensen die dat uh, wel doen. En die dus uh, uh, ja, wat technische analyses loslaten op de Bitcoin-markt. Uh, en die zeggen dat deze beweging eraan zat te komen. En dat, het, dat de volgende support rond de 2500 gaat zijn. Euro. Euro. Oh, okay. Ja. En een eurotje staat er nu, uh, hij heeft net onder de 2900 uh, eurotjes uh, gedo ja, gedoken. En hij is, uh, ja, ja, ja. ziet hem steeds meer naar beneden gaan. Ik denk, tijdens de uitzending zullen we even een kleine update doen. Van hoe, hoe laag die nu weer staat. De mens staat hier exact op uh, 2886,93 uh, uh, euro. Ja. Maar, maar dat, uh, als, als ja, de uitzending in het weekend uitkomt, is, dan is die weer heel ergens anders, hè? Het is, het is ontzettend volatiel natuurlijk op het moment. Dus ja, het is een ja. momentopname. Ja, ja, ja. ja, nou goed, ja, dan gaan we naar het uh, nieuws toe. Dan uh, beginnen we maar meteen bij DigiD. Uh, DigiD, oh, Digi oh, is dat wel oké. Okay? De gegevens liggen op straat. Ja, er, er is in de fishing, uh, toestand geweest. Een aantal okay. mensen die hebben zo'n mailtje gekregen van... Uh, Leek van, mijn over, van de overheid te komen. Ze klikten daar gelijk op <laughs> om uh, hun gegevens in te vullen en hun problemen met de staat te bekijken. En uh, dat bleek een phishing-mail. Dus ja, waren anderen in staat om in te loggen? Want er zit natuurlijk geen two-factor authentication uh, overheen bij de Digi-ID, want zo belangrijk is dat allemaal niet. En, uh, <macht> Ja, dat dus mensen die hebben die gegevens weten te bemachtigen. En ja, de vraag is altijd wat ze daarmee doen. Als je nou die, die ideeën hebt, die persoonlijke gegevens van iemand, maar kan je daar dan een bankrekening mee openen of uh, is dat genoeg? Ik weet het niet. Ja, je kan het voor een aantal dingen gebruiken, bijvoorbeeld je pensioen, uh, geld op te nemen of zo Ja, ik denk niet, niet dat je... Zeg maar je pensioengeld. Je kan zelf je pensioengeld al niet opnemen, dus hoe kan iemand anders dan je pensioengeld opnemen? Als krijg 100 euro pensioen uit een uh, tijdelijke baan hebt opgebouwd, dan kun je dat gewoon laten afkopen. Of ja, als jij, ja, uh, dat doe je ja, dan met pensioen DVD, hebt opgebouwd hè? Tijdens een bepaalde carrière, uh, ja dan. Er zit wel een bovengrens aan, uh, je mag niet uh, duizenden, duizend euro's aan pensioen afkopen. Ja. Ja, als je vaste baan hebt, dan dat kan dat niet, lopen. maar als je uh, uitzendkracht bent of zzp'er en dat soort dingen, dan, uh, dan kan het wel. Ja, het nou, lijkt mij eerder... Je, ik weet niet of dat tegenwoordig uh, anders gaat. Of ze dat nou weer op een gooien. Er zit nou geloof ik een, twee jaar uh, tussen. Omdat um, juist vanwege die uh, phishing mails en zo. dus, dus Er zit nou, uh, nou twee jaar bedenktijd uh, nog uh, bij tussen geloof ik. Oké. Okay. Ja. Maar is het niet zo dat mensen dit willen hebben om bankrekening te openen op iemand anders naam? Nou, en dan verkopen ze snel een hoop bitcoin. <laughs> of uh, ze wassen even de hoop geld. Of is, dat pinnen ze gelijk allemaal. En dan, uh, ja, dan heeft de overheid, ja, niemand om naartoe te gaan. Dat lijkt mij eerder het geval. Dat ze met de, met de persoonsgegevens, uh, inderdaad dingen op iemands rekening kunnen, of op iemands naam kunnen uitvoeren. Wat ze dan voor hun eigen gewin gebruiken. Eerder dan dat ze de opgebouwde pensioengelden van iemand gaan proberen te bemachtigen. Hmm. Hmm. Want die moet je overboeken naar je eigen rekeningen voordat je die cash hebt opgenomen. Dus dat is heel lastig. Maar, maar zo'n katvanger, eigenlijk is het idee van een katvanger: hè? je wil uh, uh, als uh, zwarte uh, geld eigenaar, wil je, denk ik, uh, ja, kan je zo'n uh, zo rekening hebben als, als dan een of andere drugsverslaafde waar niks te halen valt. Als je die uh, op namen rekening weet te openen, nou, dan stort je daar een hoop geld op. En je, je tankt het er allemaal cash af. En dan komt de politie naar die. Het adres van deze thuisdaklozen daklozen. En dan kunnen ze daar niks halen. Ja. Nee, maar ja, goed. Dat je ja, gegevens altijd goed aan zijn bij de overheid. Dat blijkt maar weer uit het volgende artikel. De Airbnb-gegevens. Lees ik hier. Ja, ja. ja dat is. Uh, die zijn gelekt. Dus er waren een aantal mensen. En die hadden bezwaar. En dan staat de gemeente Amsterdam. Heeft de namen en adressen van inwoners. Die klaagden over vuurdiensten. Airbnb gelekt via de website. Dus ja, dat, ik denk dat dat uh, klinkt wel als, als opzet. Dus in Amsterdam mag je maar een bepaalde tijd je, je appartementje of je kamertje verhuren via Airbnb. En er zijn inwoners die dienden bij de gemeente hun bezwaar in tegen de verkorting van de verhuurtermijn. Want die hadden erop gerekend dat ze hun appartementje ten gelde konden maken... En dat is opeens uh, verkort. En dan maken ze daar bezwaar tegen. En die mensen zijn allemaal opeens gelekt via de. Hun, hun, die zeggen dokt, zeg maar. door de gemeente Amsterdam. In sommige gevallen werden zelfs de telefoonnummers gelekt. Dus dan kunnen ze gebeld worden. Ja, vuilers meer. zwart. zwart verhuurder. Zwarte Piet, dacht ik daar je zeggen. Maar dat was het <laughs> wel voorbij. <laughs> <laughs> ja. Huh? Oké, okay, en kunnen ze nou een aanklacht een schadevergoeding bij de gemeente halen? Nou, de woordvoerder van de gemeente Amsterdam was woensdagmiddag niet voor commentaar bereikbaar. Oh. En uh, ook is niet bekend of de datalek is gemeld bij de autoriteit persoonsgereven. Ja, normaal is het zo dat als een uh, organisatie gehackt wordt, dat er dan gelijk in staat een enorme boete mee te mogen innen. Een soort extra belasting. Het uh, GDPR-principe. Maar als de overheid dan zelf is, dan uh, ja. Dan, uh, yeah. Het kan gebeuren, zelfs ja. uh, grote tekenen. Ja, het maar af dat we al wel opzettelijk betalen, dus kunnen wij betalen. Dus kunnen ze hooguit ons meer belasting laten betalen om dan die boete te betalen. Ja, dit uh, is uh, natuurlijk ontzettend. Ja, als ze, als ze nou echt uh, mensen gaan ontslaan ofzo, dat zou het zijn. En niet opnieuw gaan aannemen. Maar dat, uh, dat iets moois gebeurt natuurlijk niet. Nee, <coughs> het is, maar het is meer dat de overheid zegt, ja, wie, wie, ze, wie gehackt wordt is schuldig en die, die, ja. die, die moet Zins. boete doen bij ons, maar als ja. zij dan zelf gehackt worden, ja, inderdaad, het is natuurlijk ja. onzin dat de overheid zichzelf boete betaalt, maar het hele ja. idee van schuld blijft nog steeds aan. Misschien moeten, ze, moeten ja, zij dan, als ze dan gehackt worden, als de overheid gehackt wordt, moeten ze belasting teruggeven aan de onderdaan. Ja, nou, ik, ik kan me ook heel goed voorstellen bedrijven, ik weet niet, bedrijven vinden op een of andere manier toch die persoonsgegevens zo enorm geil. Want volgens mij kun je heel veel dingen doen door gewoon helemaal niks op te slaan. Je kan gewoon, uh, ja, misschien, ik weet niet hoor, misschien dat dat business kost. Hè, dat als mensen regelmatig opnieuw moeten bewijzen dat zij het zijn. Hè, dat je die hele moeilijkheid bij de klant neerlegt. Dat is misschien vervelend voor sommige bedrijven, kan ik me best voorstellen. Dat die dan voor kiezen om, ja, dan toch maar wat meer te gaan opslaan van een klant. Maar volgens mij kun je heel veel dingen gewoon oplossen door helemaal geen gegevens te bewaren. Ja, Ze vragen er moet. overal om, zelfs als hij haar gaat knippen, ja, precies. dan staat hij in ons systeem. Ja. <laughs> ik denk ja, waarom, waarom wil je dat? Nou, ik dat denk, snap ik niet. Als klant is het niet duidelijk, maar als, als verkoper is het wel duidelijk, want de meeste business komt van, van bestaande klanten die je weer opnieuw wat verkoopt. Dus ja, als je die lastig ja, kan ja. vallen met e-mailtjes en zo. Ja, maar hoe, hoe, hoe effectief is dat nou? Ja, een e-mail, e is, is een e-mail aan een persoonsgegeven? Ja, ja. Als je een e-mail hebt, dan hoef je niet uh, iemands naam en telefoonnummer erbij te bewaren. Nee, dan, dan, dan nee dan maar e-mail e is e al uh, gegevens, uh, ja. Ja. ja. Als je dat uh, kwijtraakt of het wordt uh, gelekt, dan ben je al de sjaak. Ja. Als hm. er maar voor dat er een oplossing mogelijk was, waarbij uh, partijen... Gegevens konden overdragen aan elkaar zonder dat er <lacht> iets als een... <lacht> is een blockchain of zo. <lacht> ja, dat is. even dat, dat ze zo zou zijn: dat je gewoon met elkaar kon communiceren zonder dat je elkaars persoonsgegevens hoeft te weten. <lacht> ja. Hmm. Nou, ik zie een use case. Mooie, uh, ja, ga ervoor, Klaas. <lacht> Nee, maar even terugkomen. Ik, ik kan me voorstellen dat als je je klanten wil e-mailen, je denkt dat dat zinnig is. En misschien is het zo. Want ja, ik weet niet hoe jullie het doen, maar ik, ik doe niks met de e-mails die ik krijg. Ik, ik probeer altijd te zoeken naar kan ik er van af te komen. Als iemand mij vindt. En Alles naar Junkbox uh, verwijzen. Ja, precies. Ja, heel veel e-mails zie ik helemaal niet. Ik moet vaak uh, inderdaad uh, speciaal door de Junkbox gaan pluizen om te zien of er niet per ongeluk te veel in staat. Maar, um, maar je, volgens mij kun je heel veel bedrijven kunnen best zonden. En als je, als je gewoon bepaalde gegevens wilt hebben, kun je het ook gewoon coderen. En als je, als je wil weten hoeveel klanten je in Amsterdam hebt... hoef je echt niet al die persoonsgegevens te onthouden... dan kun je gewoon Amsterdam 30 doen of zo weet ik veel. Of 3000 weet ik veel. En uh, er zijn heel veel alternatieven mogelijk... waarvoor je denk ik helemaal niet persoonsgegevens hoeft op te slaan. En ook, uh, nou ja, je kunt ook om iemand uh, als iemand zeg maar al gegevens invoert... Op jouw site. Dan kun je dat gewoon hashen. En dan onthoud je de hash. En dan als iemand weer inlogt. Dan kijk je gewoon of die dezelfde dingen heeft getypt. Dan hoef je ook weer niet het zelf op te slaan. Die gegevens. Ja. Je hoeft geen naam op te slaan. Je hoeft het paswoord zelf niet op te slaan. Denk ik dan. Maar ja, gebruikers ja, ja, doen ik... het vaak zelf ook al niet. Ik doe het zelf ook. Als ik dan een account moet aanmaken. Ja, heb ik altijd een ja. beetje hekel aan. Uh, als ik iets wil kopen. Dan, uh, ja, ja dan kun je, je, kan, je kan een soort... Paswoord maken dat je gewoon helemaal niet opschrijft. Of, uh, en dan de volgende keer dat je het nodig hebt, dan zeg je, ik ben uh, mijn paswoord vergeten. Dus dan yes. heb, je, heb je eigen paswoord niet opgeslagen. <kijkt> ja, uh, Brave onthoudt het wel gewoon voor je. Als je wil. Oh, jij gebruikt hem ook. <laughs> ja. Uh, nou ja, alle browsers onthouden toch hun uh, <kijkt> uh, houden ja. paswoorden. Nee, maar je hebt gelijk, dat doe ik ook. Ik, uh, ik heb ook wel dan. Een... Oh ja, oh, ik heb het nog een keer nodig. Ik weet het niet meer. <laughs> Stuur maar. Me. <laughs> maar dan moet, dan moet je wel weten welk e-mailadres je hebt gebruikt. En dat kan ook nog een probleem zijn. <laughs> ja, als je e-mailadres ge gehackt wordt, dan, uh, maar ja, dan ben je zo... Nee, nee, zo nee. nee, sommige vereisen dan dat je wel het e-mailadres waarmee je hebt ingelogd typt. En dat weet ik soms ook niet meer. <laughs> oh, welk e-mailadres heb ik gebruikt. Uh, maar goed, je kan, je kan wel duizend e mailadressen hebben. Je kan e-mailadressen net zoveel hebben als passwords of inlogaccounts. Ja, maar... Ja, want de overheid die altijd zo zorgvuldig met onze gegevens omraadt. Ja, die heeft een hele mooie doelstelling. Aantal verkeersdoden moet naar nul. Ja. Ja, moet. Oh. Ja. Ja, alles Als er gaat nou er de accijns, om. De accijns op, uh, op brandstof is verhogen dan. <laughs> ja, ja. Dan gaat het vanzelf ah, naar ja. nul. <laughs> of, of gewoon echt alle wegen weghalen. Ja, ja, gewoon echt. Is het is totaal, totaal onmogelijk maken verkeer. Dat je... Het argument tegen anarchisme ook gelijk weg. Maar wie ja. zorgt er dan voor de wegen? Daar hebben we nu ook geen wegen. Maar ook geen verkeersdoden. <laughs> ja. We hebben wel wildernisdoden. <laughs> maar dat zijn geen verkeersdoden. <laughs> Enorm veel verstuikte enkels van mensen die ja. in de wildernis te keer gaan. Ja. Maar wat? Ja, als, je, als je een brave burger bent, dan heb je niks in de wildernis te zoeken. <laughs> het aantal overleden fietsers was voor het eerst hoger dan het aantal omgekomen uh, mobilisten. Maar het rare is ook dat als je kijkt naar het aantal verkeersdoden, dan is dat al jarenlang aan het teruglopen. Dus je hebt hier een grafiekje van 1997, dat is een grote dalende trend. En daar nou zit er een klein hikje op, een kleine een bear market rally. En ze uh, raken gelijk in paniek. Maar ik denk eerder dat, dat zij hier dit soort doelstellingen hebben omdat ze weten dat het toch al gaat gebeuren. Want die auto's worden steeds veiliger. Ja. En ja, het, het is net zoals de kinderarbeid die eruit ging. Dan gaan ze nog snel even een wetje maken om te claimen daarna dat door hun wetten een aantal ja, verkeersslachtoffers is teruggelopen. Ja, daar heb je een goed punt. Die auto's dat zijn bunkers en die krijg je, vooral sommige moderne auto's krijg je met geen mogelijkheid meer over de voetgangen heen. Die, dus die dingen stoppen uit zichzelf. Die zijn ja, niet gebeurd. <laughs> je, je, je doet je best, maar dat ding blijft gewoon staan. <laughs> en je, je, je, je probeert een andere auto er tegenaan te duwen, maar die dingen zijn allemaal zo zwaar. En ze deuken niet en ze kreuken niet. Of ze kreuken wel, maar dan raakt niemand gewond. En het is, uh, nee, het, het, het, de, de markt doet uh, hele goede stappen om die auto heel veilig te krijgen. Ik heb wel mensen. Er zijn mensen die, uh, ja, die knallen gewoon tegen een boom aan en stappen gewoon uit de auto, dat soort dingen. En dat, dat is met oudere modellen wel anders geweest. Ook komt er meer aandacht voor motorhelmen, die eigenlijk beperkt houdbaar zou zijn, maar nu zonder houdbaarheidsdatum te koop zijn, <laughs> krijgen fietshelmen een kwaliteitsnorm. Ja, dit, uh, dit gaat zo dan de tijd. Je zal maar een helm gebruiken die door de houdbaarheidsdatum heet. Hi. Misschien is er wel, en daar wordt wel eens over gesproken, hè, met uh, als je heel veel regels hebt, dan krijg je, want er zijn best wel veel verkeerssituaties dat, oh ja ik hield me aan de regels, maar ja, nu heb ik toch een botsing. <laughs> Dus dat zeg maar het, het wegnemen van regels, dat is al vaker uh, besproken. Dat, soms dat leidt dat toch, toch meer verant zelfverantwoordelijkheid nemen. Het ja, eigen ja, weggebruik. Ja. Heel veel mensen die denken, nou als het, als het licht op groen staat, dan moet het dus veilig zijn. Dan kan ik gewoon blind links erdoorheen. Precies. En, precies, ja. en als, net als je licht uitzet dan de... gaan mensen... Er ja. komen net de ambulance aan, met zwaaiende lichten en uh, ja, ja, ja, ja, ik heb groen. boem Fuck <laughs> <ik> die ambulance. <laughs> Dat zijn loeiende sirenes. Ja, maar heel veel mensen die hebben er ook. Het is bekend verschijnsel. Als je moet betalen voor de armen via belasting. Dan, ja, dan ga je zelf niet meer om de armen geven. Want, uh, ja, de, de, ja. En als je, als je hondenpoepbelasting betaalt. dan laat je hond ook gewoon op de straat scheiden. want je betaalt er toch immers belasting voor. Dus, het, het probleem verdwijnt op het moment dat er regels er komen. En uh, ja, het, dat, tenminste, dat idee is dan. Uh, en uh, er, is, uh, ja, er is gun control dus er uh, zijn nou ja, daar geen vuurwapendoden meer. Nee precies. We well, waren in de vorige uitzending helemaal aan het eind toen eigenlijk de eindjournal uh, geweest was. Toen hadden we nog over die verkeerssituatie met die joggers op de fietspad, weet je nog? Tenminste, Klaas, ja. ja, was er nog bij, ja, ja. Die, uh, Dat je dat, dat een oudere generatie had die dan uh, tegen het verkeer in ging joggen. En dan de nieuwe, ge jonge generatie die ging uh, met het verkeer mee joggen. Weet ja. je die situaties heb je ook nog. Dat, dat, dat er gewoon een uh, halverwege ergens de wet veranderd is. De oude generatie die weet nog helemaal niet dat die wet veranderd is. Ze blijven nog heel stof zijn, ze dus op de oude manier uh, een ding doen. Ja. Dus uh, daar kan in het verkeer ook nog wel eens voor. Uh, het was nogal de buitenbouwde buiten, kom, moest je aan de andere kant aan de linkerkant lopen. Is dat niet meer? Dat is veranderd, ja. Ik hoorde het ook pas uh, vorige week na afloop van de uitzending. J Jullie zijn allemaal oud. Ja, we zijn oud. Uh, uh. ik, ik, ik, ik weet, ik had ik ook voor het eerst dat die regel er überhaupt was. Ik, ik zat allemaal de bermen te jagen. Met mijn knuppel. Nee, maar ja goed, ja, de, ja, goed. Wat is de libertarische oplossing voor dit uh, probleem? Ik denk dat ook in de libertarische wereld met uh, private wegen, dus uh, eigenlijk wegen die niet door criminelen worden aangelegd, dat er wel uh, ja, praktisch gekeken gaat worden naar van oh, hier zal het wel helpen om uh, automatische verkeersregeling toe te passen. Maar ja, het gaat natuurlijk niet lukken om, om uh, bergen, flitspalen en trekcontrole de mensen te belasten voor vijf voor, uh, kilometer te hard rijden. Dat, dat, uh, dat gaan ze niet doen. Dat doen. Dat doen ze in feite nu ook in de Albert Heijn niet in de gangpalen. Dan hebben ze ook geen flitspalen staan, want dat is mm. net voor business. Ja. Ja, met de, de gebruikelijke dingen van uh, ja, de hoge snelheid, alcohol in het verkeer, smartphone gebruik zijn de grootste boosdoeners. Dus ja, dan uh, gaan ze daar, ondanks dat het aantal verkeersdoden terugloopt en terugloopt en terugloopt, gaan ze daar natuurlijk weer hele hoge boetes voor uitdelen. Om, uh, om flink geld op te halen, lijkt me, tenminste. En ja, het is ook zo, de... worden gesnapt met drank en drugs in hun lijf moeten in de toekomst een veiligheidscursus of zo goed de zogeheten geschiktheidstest ondergaan. Die bestaat uit een psychiatrisch onderzoek, een lichamelijk onderzoek en een bloedonderzoek, dus je wordt gewoon even helemaal binnenste buiten gehaald. Ah, daar komt een aapje uit de mouw. Mm -hmm. Zou wel weer een vriendje van iemand van de VVD zijn die dat gaat regelen? Of niet? Nou ja, gewoon iedereen binnen de overheid die op dat moment aan de macht is, die, die kan hiervan profiteren. En de verplichte fietshelmen zie ik ook nog aankomen. Ja, gaat dat gaat ook wel gebeuren. Ja. Oh. Uh, natuurlijk, een, ik weet niet, iemand die die helmen levert, die heeft daar druk voor gelobbyd. En, en de stints worden verboden natuurlijk. Hè. Dat is uh, vandaag, uh, was het op nieuws. Ik heb dat bericht niet ingegooid, maar de stins, weet je wel Die elektrische bakken voor je peuters mee uh, vervoer <laughs> <Een Ja>. peutertransporter <laughs> ja. dat is, is zo'n nou ah, dat is zo'n veewaggon voor uh, peuters <laughs> veewagon. Waar <laughs> <laughs> kinderen al vroeg wordt geleerd dat ze dat ze met in, in zo'n soort uh, uh, hoe heet het ook een boxcar waar ze joden die, die werden afgevoerd moesten ook allemaal in zo'n ja zonder in in zo'n in zo'n ja Nee. Container zitten inderdaad. Dus dat e wordt al vroeg geleerd in, in zo'n container te zitten en ergens naartoe geleid te worden zonder enige invloed. Heb je misschien meegemaakt, Klaas, of meegekregen dat er twee weken geleden, of twee maanden geleden, sorry, een, een ongeluk was met een trein en een bakfiets in Nederland? Nee, sorry. Oké, okay, nou ja. ja. Maar dit, uh, dit heeft hiermee te maken? Dit was een bakfiets van een bepaald <tie> merk. En dat ah, is nu uit de roulatie gehaald. Ja, ja. Ah, maar Felix Rottenberg... ...die komt nou, springt nou in de bres... Voor, uh, ...voor die arme peuters... ...die nu met taxis naar uh, school moeten. Dat is natuurlijk hartstikke duur. En uh, Felix Rottenberg kennen we die nog? nog, nog? Ja. Uh -huh. uh, Jezus zou hem addergebroed noemen. Maar die... Uh, <lacht> ...knip ik eruit. Nou, neem jij maar even de rol van Jezus over. <lacht> ja. <joh. lacht> raad jij maar even in de plaats van Jezus. Ja. Ja, die, uh, Felix Rottenberg. Die, uh, die, die, die, kom, die spreek, sprak namens een of andere belangengroep. En die zou met een nieuwe stint van komen. De politie gaat, uh, gaat de boeken. Die zit de hele administratie van het stintbedrijf door te nemen. Dat bedrijf is al failliet, want die verkoopt natuurlijk niks meer. Maar dan gaan ze toch nog gaan ze de stint verbieden. Ondanks dat, die, dat het bedrijf al failliet is en dat ding niet meer gemaakt. Uh, ja, niemand wil dat ding toch meer kopen, denk ik. En dan gaan ze de boeken onderzoeken, alsof ze daar een soort iets in kunnen vinden. Ik denk, ik denk dat dat ook een truc is van. Ja, als je, die, als je daar iets kan vinden van. Nou ja, ze hebben een bonnetje niet. Dat is er, Nou ja, zie je wel, het lag niet aan de regels van de overheid. Uh, uw kinderen zijn dood doordat uh, deze smerige ondernemer zich niet aan de regels hield. Ja, behoorlijk bestuur, hoofdelijk verantwoordelijk. Ja. ja. Ik heb hier het uh, bericht: snel met, werk maken met, van uh, nieuwe stint. Dat zegt Ferdinand Rottenberg, de voorzitter van. Daar komt hij hoor. Stint Nederland. De... Nee, nee, nee, nee. Uh, de brandsorganisatie Kinderopvang. Ah, daar zit hij tegenwoordig uh, zijn zakken te vullen. Uh, dat zei hij in een reactie op het uh, onderzoek van TNO, uh, die, nou ja, die dan de stint afkeuren. Ik denk dat hij wel weer, weer iets voor, zich, voor, voor Ach, een van wat? zijn vriendjes uh, mm -hmm. Ja, hij zit weer iets voor zijn vriendjes, denk ik. Natuurlijk ook een netwerk, die man. Dus uh, ja, we houden, het even, we houden het even in de gaten. Het echte probleem is natuurlijk dat al die ouders iedere dag naar het werk moeten omdat ze zoveel belasting moeten betalen. Ja, precies. Ja. <laughs> Ja, dat, is, dat is niet het probleem, dat is de oplossing, want dan moeten die kinderen bij de overheid uh, gedouwd worden. Ja, ja, Over. ja. Ik kijk vanuit een andere <laughs> kant. Oh. Uh, nou ja, goed, uh, wordt vervolgd. Um, maar, <laughs> gaan we even naar Mark Rutte toe. We hebben allemaal een geel hesje aan. Uh. Ja, ik heb op mijn uh, website schulden.nl uh, uh, geschreven wat ik van de gele hesjes vind. Ik noem ze zowel helden als losers, dus daar kunnen de mensen naar kijken. Maar als Mark Rutte ook een geel heesje aan doet, dan, dan, <laughs> dan, is, het, ja, dan is het zeker een loser. <laughs> ja, ja, het, het, is, ja, wat, ja? Okay, het okay. is wel zo, zo sneaky. Hè, dat, ja, de, bij Macron, die zegt: nog veel, uh, geweld wordt ge, nooit getolereerd. En vervolgens dan zet hij ze in executiestijl tegen de muur aan. Uh, en uh, allerlei vormen van geweld en de hele, hele belasting zelf is natuurlijk al gebaseerd op geweld. Maar Rutte die pakte dat anders aan die zegt ja ik heb begrip en sympathie voor die Nederlanders uh, die vo voelen voor de actievoerders in Frankrijk die hun onvrede over onder meer de belastingdruk kenbaar maken door een geel hesje te draaien. Want je mag je, mag je onvrede kenbaar maken door een geel hesje te draaien, maar voor de rest moet je wel even gedijst houden en dan zegt hij we, we hebben allemaal, allemaal een geel hesje aan. Zei de premier vrijdag de afloop van de ministerraad. We maken, we maken ons <lacht> allemaal zorgen over ontwikkelingen om ons heen. Hij zei, ja, wacht eens even. Uh, jij zit aan de middenharkende kant. Jij maakt je helemaal geen zorgen over hoge belastingdruk. Nou, ik denk dat hij ook wel minder belasting wil betalen. <lacht> nee, ik denk dat hij uh... <lacht> hey, het liefst wil dat er heel veel belasting betaald wordt. En dan komt het best wel goed verder. <lacht> uh, ja, uh, hij voegde daaraan toe dat de veranderingen tijd kosten. En je dat niet alles direct lukt. <lacht> Hij verwees onder andere naar de politieagenten en onderwijzers. die graag meer geld in de sector inzien gaan. Volgens Rutte zet het kabinet stappen in die richting. Maar er moet rekening worden gehouden met de uitgaven die gedaan kunnen worden. Dus hij zegt: de, de hoge belastingdruk. Ja, uh, het kost wat tijd. maar we gaan uiteindelijk meer geld geven aan de ambtenaar. Yeah. Uh, right. <laughs> Rutte heeft het over de mensen die hem in het zadel houden: de politie en de onderwijzers. De onderwijzers ja. vertellen op school hm. hoe goed de overheid is. En de politie houdt iedereen. Onder controle, die geeft ze allemaal onnoostig, uh, die houdt ze overal in het oog. En als je niet genoeg betaalt en af en toe een extra boete accepteert, dan moet je een kooi. Dus hij zorgt goed voor de mensen die de zaak in de stand houden. En dat ja, hij is ook dus uh, ik ben best eerlijk van hem. Ik begrijp ja, jullie wel pijn en we gaan heen. de belastinginners gaan we extra steunen. <laughs> Ja. en hij, hij hoopt onrust zoals in Frankrijk te voorkomen door in dialoog met de samenleving te blijven mm. en hij verwacht geen redden van hierin en die dialoog bestaat er dus uit van nou, ik voel jullie pijn en ik ga de mensen die uh, jullie onderdrukken extra geld geven ja dat is misschien een beetje een sadomaschist hij wil nog meer pijn voelen <laughs> Zo. Ja. Ik, ik, ik, ik heb het gevoel dat de eerste communicatie die veel mensen krijgen vanuit de overheid een blauwe envelop zal zijn <laughs> ja <laughs> We blijven in contact met jullie jongens. Ja, ja, ja. <laughs> is het allemaal even op. Getekend, de ontvanger. Ja. ja. Nee, maar dan staat er dus: dit, deze brief is elektronisch uh, vervaardigd. En daarom niet ondertekend, hè? Staat er tegen Ja, dat is ook al Ze gaan steeds meer uh, al, ja, anoniem maken en afstand nemen. Want niemand wil daar zijn naam onder hebben, omdat hij dan een heleboel agressie te maken krijgt. Heel duidelijk waar die agressie vandaan komt. Hè. Tenminste, het is geen regressie, het is uh, zelfverdediging. Bij Rutte moet je ook altijd een beetje tegenovergestelde denken natuurlijk, hè, van wat hij zegt. Dus eigenlijk zegt, zegt hij, niemand van jullie heeft een geel hersen, ja. Nou, eigenlijk klopt het wel wat hij hier zegt, denk ik, toch? Hij zegt, nou, ik uh, ga mijn eigen mannen meer geld, ik ga de overheid meer geld geven, want ik begrijp jullie in de, de rustkist, oh. ja. ik denk niet dat je dat hoeft om te keren. Nee, ja, maar ik denk ook niet dat hij dan tegen het volk spreekt. Ik bedoel, net als van... We gaan er allemaal op vooruit, dat bedoelt misschien alleen maar de ambtenaren. Want ja, het is maar kijken, wie, wie bedoel je met we? Of hij, hij zegt het, het tegenovergestelde, van, we gaan allemaal achteruit. Dus, uh, bij, bij Rutte moet je nooit de, wat hij zegt, nooit lezen zoals jij denkt dat het staat. Hij, hij praat altijd vanuit een ander perspectief. Ja, Snap je? Zo te zien, praat hij heel erg vanuit zijn eigen perspectief hier. Heeft hij ja, dat ja, niet door, man? Ja. Hij, hij, ook snapt u dat de middenklasse in Nederland eerst nog maar eens moet zien of ze in de portemonnee iets gaat merken van het herstel van de economie. Dus we hebben het hier over uh, het zoet en het zuur natuurlijk. Ja. ja, ik vind het al jammer hoor dat er zoveel energie versprutst wordt in Nederland. Als je ziet dat die gele hesjes, die lopen dan, die, die kopen allemaal een treinkaartje naar Den Haag. En dan komen ze daar en dan zijn ze met 200 man, totaal ongeorganiseerd. Vervolgens, dan staat... Aan een tien man politie die vertelt dat ze niet verder mogen lopen en dan blijven ze allemaal staan. En dan een half uur later zegt de politie: Die gele hesjes moeten uit, anders wordt u gearresteerd. Nou, dan gaan ze de gele hesjes gaan weer uit en weer terug in de trein. En dan was dat het <laughs> Nederlandse protest. Ja je, zegt, <laughs> uh, ja, je zegt het is een energieverspilling en het soort uh, het doet dan denken aan de energietransitie die er plaatsvindt. Ja, ik denk, ik zeg op mijn beurt: Van het kan zoveel efficiënter en je hoeft niet in de kou. ...die jezelf, of, of, je jezelf voor lul zet... alleen want we hebben het midden... ...maar je hoeft in ieder geval niet een foto van jezelf te laten maken... ...voor de archieven van de overheid... ...van, oh, die was bij deze demonstratie. Als je... ...ja, ik roep het al jaren... ...als je een vuist wil maken tegen dit systeem... ...dan ga je in crypto geld... ...en dan trek je je geld van de bank af... ...en dan staan ze binnen no time buiten spel... ...en dat is dus ook uh, in dit geval weer. Maar ja, dat zijn de mensen die... Ze zijn allemaal 40 plus, laten we het maar even zo zeggen, al deze gele hesjesdragers. Die is voor hun hele leven is, is goed gezorgd. Nu gebeurt er iets waardoor dat ze even min minder hebben. Of nu, laten we het anders noemen, de inflatie loopt nu inmiddels zo lang door dat ze niet meer kunnen ontkennen dat ze arm worden. En nu komen ze dan in actie. En natuurlijk mag dat, en ik vind het alleen maar goed, dat er iemand eindelijk begint in te zien dat die overheid niet altijd uh, geweldig voor je is. Maar... Ja, ik heb met die mensen te doen, want op deze manier zie ik in Nederland in ieder geval het nog niet zo snel veranderen. Ze hebben ook ja, totaal maar geen coherentie in hun, sta, hun standpunten, nee. nee, nee, de, je... de enige die er rijker van geworden is, is de NS. <lacht> <lacht> <lacht> dat is ja, een beetje denken aan die uitspraak van Lenin over de Troelstra-revolutie, uh, 1918, Van 1918. Die zei toen over de Nederlanders, ja, als die een uh, verzet gaan uh, organiseren, of station gaan uh, bezetten... Ik koop ze allemaal braaf een perron ticket, weet je wel. Ja. ja. <laughs> als, ze nou echt, als ze nou echt een punt hadden willen maken... ...zou die 200 man had gewoon moeten zwart rijden. <laughs> ja. En die en zou ook die moeten betalen. En dan moeten ook moeten zeggen... Uh, uh, ...pak kans maar op. Ja, ja juist. Zo'n zo ramp is het er ook niet om een keer opgepakt te worden. Als je er toch al staat. Precies. Ja. Ja, maar, die, maar, heb, maar dat is uh, dus uh, de braafheid van de Nederlander... ...die gewoon... ...wij zijn niet gemaakt om op die manier... Protesteren. We hebben wel een paar honderd jaar geleden ooit eens de uh, premier ja. opgegeten, dat dan weer wel, maar <laughs> we, hebben, we, moeten dat, we zijn geen Frankrijk. Weet je wel, dus we nee, moeten precies. dat ook eens gaan nadoen. En, uh, nee, wat Peter en, net zei, ook, er zit ook geen samenhang in. Want ik heb ook wel mensen een geel hesje horen zeggen: iedereen moet eerlijk belasting betalen. Dat soort ongein. Of een basisloon of zo. Of je oh, de, ja. <laughs> Ja, maar iedereen wil een hoger verdienen. minimumloon. Dat is in Frankrijk ook. Macron die zei ja ik heb jullie gehoord. We doen een minimumloon omhoog. Dat betekent eigenlijk ja, ik neem je je baan af. Want het zijn allemaal mensen die nee, natuurlijk nee. aan de onderkant van het loongebouw zitten. Boeing Minimumloon omhoog. Baan weg. Nee, maar dat is ook doen? heel briljant. Die, die overheden. Ze, ze luisteren gewoon naar die mensen een Geel Hesje. Want zolang je in protest komt. Doe je gewoon lekker mee aan de, de Verdeel en Heers. En niet zoals Josje zegt. Van als je echt wat wil doen. Dan moet je gewoon niet meer meedoen aan het systeem. Maar ja, ze luisteren gewoon en dan gaan ze gewoon krenten pikken. Oh, minimumloon omhoog. Oh, dat is echt een overheidswenselijke maatregel. Nou, wat horen we nog meer? Oh, eerlijk, belastingbetaal. Ja, dat vinden we ook echt een hele goede inbreng van jullie gele hesjes. Maar nou, zo, wilde wildvreemden, die hebben het over minder overheid. Nou, die gaan we negeren. Belastingontwijking tegen ja, ja, dat is slecht, hè. Die slechte grote bedrijven. Ja. Oh, oh ja, oh, dat, dat, dat vond oh, ik ook weer pijnlijk deze week. Dat was GroenLinks. Wat hadden ze voor superintelligents gezegd? Zeggen we niet eens intelligents dan? Nou, ik zal het wel even... Uh, dat ging ook over, dat ging over, over de energietransitie Zij hebben we net al over gehad? Of gaan we het er nog over? Nee, daar hebben we niks over, toch? De klimaatmiepen. Hm. Ja, ik heb laatst iets het... opzoek. Moet ik nog wel op uh, Yoshi commentaar geven. Als, als je, ja, gek, je jouw geld eruit uh, uh, haalt en in crypto stopt... dan ben jij natuurlijk wel van de bank los, maar... Hoewel uh, het nog heel moeilijk is om helemaal van de bank los te, zijn, te komen maar het is natuurlijk wel zo dat je geeft je geld aan iemand anders die zijn crypto verkoopt dus die, die, dat geld gaat dan niet weg uh, dat geld komt gewoon bij iemand waar, anders op de rekening te staan absoluut, absoluut, dat is waar maar het komt wel okay. steeds in, in handen van steeds meer mensen die het systeem vertrouwen denk ik dan Buma weigert de rekening bij de grote bedrijven neer te leggen. Maar hoe ga je dan voorkomen dat de rekening bij de gewone mensen terechtkomt? Als je een duurzaam Nederland wil, met een eerlijke lastenverdeling, moeten grote bedrijven meebetalen. Oh. En die berekenen en dan, ook... dan weer door naar de burger. Getoen. Ja, precies. Ja, dat... <laughs> Ik zeg ook, zegt ook en dat, ja, dat, van, iemand uit mijn netwerk reageert er dan ook op, zo van, ja, dat is dan, dat is dan eerlijk, hè, want dan worden die grote bedrijven gestimuleerd om uh, creatief te zijn. Ik zeg, nee, dat, het, het, belasting is gewoon een kostenpost, dus het wordt of doorberekend, waardoor het leven voor ons duurder wordt, of een bedrijf ja, wordt met zoveel kosten geconfronteerd dat het geen bestaansrecht meer heeft. En dan wordt het gesubstitueerd, dan krijg je van die dingen van, oké, okay, we we hebben een hele diervriendelijke mertsfokkerij in Nederland. Die sluiten we. Oké, okay, dan komt vanaf nu alle bond komt uit een of andere martelkamer uit het verre oosten. Nou, en zo heb je er al vaker van. Nou, we hebben in Nederland hebben we een hele gezonde, hele. Dat hadden we al in de jaren tachtig. En ik geloof dat we zijn al zo lang over dit soort dingen aan het bakkeleien. Nou, in de jaren tachtig waren we al aanzienlijk schoner dan heel veel andere landen. Maar nou, we gaan het onze bedrijven tot op het uh, drie cijfers achter de komma in procenten moeilijk maken. In efficiëntie. En al die dingen die gaan, al die bedrijven die verdwijnen, dat wordt gewoon gesubstitueerd. Want die vraag blijft... En dat wordt allemaal opgevangen door bedrijven die gewoon, ja, weet ik veel, uh, die gewoon uh, olie stoken om de energie uit dat te winnen. En uh, weet ik veel wat die allemaal het, het, heeft, het is zo onzinnig wat er gebeurt. Wat je wil is dat een schoon land zoals Nederland zoveel mogelijk dingen zelf doet. Dus je moet die last omlaag doen, zodat het heel aantrekkelijk is om bij onze relatief niet vervuilende industrie en uh, zaken aan te kloppen. En transporteurs. Het zijn. De, als je. De Nederlanders. Die, die rijden in van die nieuwere vrachtwagens. En nieuwere bestelbusjes. Met betere filters. En betere technologie. Maar nee, die, die worden. Ja, die worden het faillissement ingebombardeerd. Ge, in en dan komen vervolgens. Met. Uh, diesels uit 1980. Komen mensen uit Oost-Europa. Om hier het werk te doen. Nou, ja, uh, ja, ik vind het best hoor. Ik, ik, ik vind het prima. Ik, ik gun het die mensen uit Oost-Europa. die hier. Met die stinkende oude wagens naartoe komen. En die, die kopen ze ook op, hè? want in Nederland mag je zo'n oude auto niet meer bezitten. Dus die worden ook allemaal daarheen gehaald. Maar ja, het is allemaal zo onzinnig. Wat je moet doen, is juist heel goedkoop maken. Want het, als je zegt zegt, nou, Nederland is een van de schoonste, heeft een van de ja, meest moderne transporttakken, meest moderne infrastructuur. Laten we er gebruik van maken, dus zoveel mogelijk hooi op onze vork te nemen laag heel veel hooi op onze vork. En dan, dan, dan, dan draag je ook bij. Als jij substitutie trekt naar juist. Want dat doen alle westerse landen nu. Die maken het. Ja, die doen zelf, zeg maar. Die doen een, een, een blok beton om hun voeten. En gaan ze lekker zinken. En al die andere. Al die wordt gesubstitueerd in landen waar, die, waar minder om vervuiling wordt gegeven. En wij geven al zo lang om vervuiling. Wat je wil is een groei. Je, je blijven niet belast. Je moet ze belonen. Dus laag te, lastig, laag te reguleren om hier mee te gaan doen in onze schoonheid. Nou, ja, dus. het, het hele mooie is natuurlijk dat er twee verschillende partijen zijn hierin. De, de belasters en de belasten. Ja. En voor de be belasten wordt het inderdaad steeds zwaarder. Maar voor de belasters wordt het steeds mooier. En ze kunnen de inflatie onder de, ja, onder de, in, de teugels houden door uh, goedkope import uit het buitenland te halen. En dan kan je en ja. je eigen mensen lastigvallen... en je kan nog steeds zorgen dat ze niet uh, de zaak in brand steken. Omdat ze niks meer te eten hebben. Ja. Voor zolang het duurt. Ik ben benieuwd. Ja. Hier, uh, op, ik, ik zag laatst wat uh, bloed op straat lopen. Ik denk, wat is dit nou? Bloed dus op ik... straat lopen? Ja, dan liep het bloed. Of ik dacht, het is, is, ja, het is rood. Of oh, Dat zou vers bloed kunnen zijn. Dus uh, ik, ik volg dat effect en... Nou, er werd gewoon een varkentje voorbereid om opgegeten te worden. Oké, okay, bij jou in Bulgarije? Gewoon in de tuin, ja, prachtig. En, ja, verderop zag ik ook dat het schijnt heel normaal te zijn... om in december gewoon het uh, spaarvarkentje <laughs> te consumeren. <laughs> Klaar te maken ja, voor nou, de winter. Zie je, in je ook niet ongebruikelijk... dat mensen hun nee. eigen dieren houden. Precies, en lekker opeten ook. Ja, en opeten natuurlijk. Ja, ik, ik, ik was ook niet geschokt. Ik, ik vond het ook mooi eigenlijk. Die beesten die eten gewoon lekker uh, alle... Uh, ...half rotte appeltjes op en alle andere dingen... ...het hele jaar lang, die over zijn... ...en dan in de winter heb je heel veel kilo's vlees ervan. Ik weet dat je geen vlees eet, Peter... ...maar toch vind ik het wel mooi... ...dat dat zo gaat. En die mensen, ja, die eten... Uh, dat, dat ik dat geen vlees eet? Ja. Ik dacht dat jij dat was. Of was uh, jij was toch vegetariër of was het nee. iemand anders? Oh, sorry. Of was het iemand anders? Uh, dat is mijn vrouw... Nou, is uh... Ik dacht dat iemand die hier meedeed vegetariër was. Uh... Ik ben ook geen vegetariër... ...dus ik ben het oh. in ieder geval niet... Ja, nou, nee, ja, maar ik het, het is wel een aspect van dat helemaal losleven. Als je gewoon je eigen voedsel verbouwt en je hebt je eigen vlees, je hebt je eigen groente en je eigen fruit. Ja, dan heb je met heel weinig inkomen en bijna geen belasting die je kan afdragen omdat je niet belast kan worden. kan je toch, ja, kan je toch een beetje rondkomen. Ja. Ik, ik weet niet of ik het zou doen, want ik, ik, ik heb dat helemaal... Ik, heb, ik weet niet, heeft een van jullie wel eens een groot beest doodgemaakt? Uh, geprobeerd, maar ik uh, schoot mis. Ja, oh, Dat bedoel ik nou, dat is, dat is eigenlijk mijn grootste, dat houdt mij het meeste ervan om zelf een varken te kweken en uh, te slachten. Want ja, ik, ik weet niet. Ik denk dat ik zou het, gewoon, het zou me gewoon niet lukken of zo. Dat, Je gaat ik er ben al niet gewend. Nou nee, dat bedoel ik niet. Nee, ik, ik zou best wel nou, zin hebben in het vlees en ik zou hem ook wel dood willen hebben. Maar ik, ik, ik heb gewoon niet die skills. Ik heb gewoon geen idee hoe ik daarmee zou moeten beginnen. Ja, vond ik... Bij varkens nogal makkelijk. Gewoon een pistool gewoon tussen z'n ogen. Ja, dan, dan moet je alweer een vuurwapen hebben. Dat klopt. Uh, ja, of je kan ook met zo'n... heet dat, zo'n... Die een pin uh, schiet Ja. Dat wordt zo'n ding. Ja, want... Uh, ja, ik ik, ik, ik, ik... ik heb helemaal geen moeite met vlees eten. ook niet... Op zich ook niet om het zelf te doen. Maar ik... Ja, ik wil niet dat zo'n... Ik, ik hoef niet zo'n beest te hebben... Wat een uh, half uur leeft... Omdat ik geen idee meer heb... Wat ik aan het doen ben. <laughs> <laughs> dat, dat slaat ook nergens op. Maar ik ja, vond dat je, ...van een heel vark een halve kilo overhoudt... ...omdat je zo groep te beunen in dat... Uh, ...in dat... <laughs> ...dat ...nee, dat, dat, dat, dat, dat, daar vertrouw ik mezelf wel toe. Ik heb een redelijk idee... ...waar welk vlees zit. En uh, dat uh, herken ik... Uh, ...en dat, ik heb dat getoetst... ...en ik herken dat ook wel. Want ik, uh, ik ben erbij gebleven. Ik heb gevraagd of ik even mocht kijken. Ik heb ook wat foto's gemaakt. En, uh, maar ik herkende het wel allemaal. En het was wel interessant... ...om te zien hoe dat beest uit elkaar kwam. Maar ja, ja, ja wat we dan nog even teruggekomen op de gele heistjes, wat ik ook nog uh, even aan toe wilde voegen van, wat ik zelf een beetje uh, gezien heb en het werd ook een beetje, uh, door een van jullie ook genoemd. Het uh, dus is zo'n bandwagon waar dan iedereen opspringt, allerlei bewegingen, iedereen ja. met bepaalde ideeën en dat zie je veel vaker terug met, die, met al die revoluties uit het verleden, Want het, het was om uh, ja, tegen belasting of iets dergelijks. Of uh, tegen de Tsaren en dan in één keer uh, springen de socialisten erop of de communisten om ervan en te de, profiteren, weet je wel. En, en dichtbij ons de Kim Winkelaars. <laughs> Oké. <Okay. laughs> die had er ook mee gedaan, of niet? Oh man, ik dacht dat hij in Dubai zat. Of ja, ik hij in Dubai dat... met een geel gelopen? <laughs> nee, nee, hij is oh, weer terug. Hij, heeft oh, mee. hij is zelfs terug. op tv geweest. Oh, ja, dat okay. bedoel ik. Vast. Oh, maar, dat, je niet gezien. dat weet ik dan wel weer. hè? <laughs> oh man. Maar dat, dat was dus wel, ik wist het niet zeker, maar dat, uh, nou hij is al vaker op tv geweest toch? Ook een keer met, uh, met van de verkiezingssiet dat ze gingen zoeken in het bos ofzo. Ja, ja, ja. Ja, eigenlijk Grappig. zijn die gele hesjes volledig mijn, uh, mijn doelgebied, of hoe zeg je dat? Mijn, uh, mijn straatje, is dat volledig in mijn straatje? En dan moet ik eigenlijk op, op Facebook uh, dagenlang mee in discussie met die mensen. Maar ik heb zoiets van, nou, ik laat het lekker, laat me voorbij gaan. Het zal mijn tijd wel duren. Want... Ja, ik zie, ik, weet je wel, het, ik zie er geen, uh, ik zie het zelf niet echt iets worden. Maar ik, ik zeg al, ik sta er ook weer niet echt iets, niet echt in. Dus wie weet wat het gaat zijn. Ze hebben wel met dat, met dat Marrakesh pact wat er nou doorheen is, zijn ook weer een hoop mensen boos over. En dan grijpen ze dat weer aan. En zo trekken ze inderdaad, wat jij zegt, Johan, trekken ze overal mensen van bij die het ergens niet mee eens zijn en er worden toch een grote groep. Dus. Ja. ja, maar goed, dan, dan die, die pushen dan hun agenda. En dan, ja, dan is het voor de overheid weer cherrypick, Voor de eerste. Uh, dus. Ja, nou ja, oké. Okay. Maar, maar zo, zo, zo is 1848 ook nooit wat geworden. Het, het doel is natuurlijk om het op een gegeven moment zo groot te laten zijn dat, dat het land echt ontwricht raakt. Net als dat het in Frankrijk nu is. En dan krijg je ook gewoon het punt, het kantelpunt dat er wel iets moet gebeuren. met Ja, en dan punten. krijgen we een basisinkomen of iets uh, waar we niks aan hebben, weet je wel. Ja, ja, ja. Of er wordt iets aan het klimaat gedaan, want ja, we horen de, de roep van het volk. En uh, nou ja, iets tegen de belasting tegen de rijken. Nou ja, dat wordt dan weer doorbelast aan de armen. Dus, ja. je, je gaat het niet geloven, Johan, maar in Liberland komt waarschijnlijk ook een basisinkomen. Oh my god. <laughs> ja, als dat in een basisinkomen is dat iedereen zijn eigen miner mag uh, runnen ofzo. De basisinkomen van nul. <laughs> nee, <laughs> ja. nee, nee, nee. Je, je moet dan natuurlijk wel de waarde van jouw staatsburgerschap verdiend hebben. Maar vervolgens komt daar een bepaald uh, inkomen uit voort. Uh, maar goed, dus, uh, de. de... Ketomunt is nog niet gelanceerd, dus dat duurt nog vijftien en half jaar als het dan fit ligt. Doe maar rustig. Het is een echte overheid, hè? Die overheid van Lieberland. Ja, de, hij, kan, hij kan goed liegen en uh, dus het is een echte politicus. Maar uh, is dat de reden waarom je nu in Servië bent? Ook om een beetje in de buurt van Liberland te zijn? Of heeft dat ja, ik, met ben te hier, ik ben hier specifiek naartoe gegaan voor Lieberland. Ja, ja. Oké, okay. interessant. En wat voor soort... Uh, kun je ook iets zeggen? Over wat voor plek zit je een beetje dorps of is het meer stad? Waar zit je? Nee, ik zit in een uh, gemiddelde stad. Het is een ik, waar kom jij vandaan Klaas? Welke provincie? Ik uh, kom uit Leeuwijnen, Friesland. Oh, nou, dan wordt het moeilijker om een voorbeeld te vinden. Ik kom helemaal uit Brabant. Maar het is een ja. beetje een klein en een gemiddeld dorpje. zo. Maar in, in, in Friesland heb je nog wel kleinere dorpjes. Ja. Maar er zitten hier een 50 80.000 man zo. dat is ongeveer leeuwarden <laughs> Ja, precies. <laughs> maar uh, hebben ze daar ook wel, is het klein genoeg dat, uh, dat mensen ook gewoon een varkentje op straat uh, slachten? Eind... Of dat nog niet, ja, niet? nou in de buitengebieden. De, het centrum is wel echt centrum. Ja. Maar het merendeel van de mensen woont niet in het centrum natuurlijk. Nee, en natuurlijk. Dan krijg je inderdaad, uh, heel, bijna iedereen heeft een, een eigen tuintje en met, met, waar ze groenten verbouwen. En de, een, een hoop mensen hebben kippen, sowieso, en ja. uh, soms ook wel varkens en koeien. Ja. ja, Nou, ik denk dat zelfvoorzienende, dat heeft wel wat. Hebben ze, hebben ze ook een soort uh, lage belasting of heeft Servië wel een hoge lastendruk? Nee, dat valt wel mee. Het is hier 15% volgens mij uh, btw en, en rond, uh, ja ik weet het niet uit mijn hoofd, ik weet het niet. Dat is laag, ja, dat 50. zie je niet veel meer. Nee, maar het is ook geen uh, EU-land, hè? Nee, precies. Ja, dat is waar. Dat scheelt een hoop. Uh, hier is het zo, in Servië is alles wat uit Servië komt, is spot goedkoop. Ja. Dat is echt uh, heel goedkoop. Maar alles wat dus buiten Servië komt, daar zit een importheffing op. En dan, ja, dan is het ah. ook meteen uh, dubbele of zo. Hoor. Want ik heb de ja. laatste Playstation gekocht. Was ik uh, 800 euro omgerekend was ik kwijt. Terwijl als je in Nederland een Playstation koopt... dan ben je voor 300 euro ben je klaar. Ja, precies. Bizar. Ja. Ja. Maar uh, jongens, we moeten wel even, weer even verder. Excuus. Ja. Um, even kijken, hoe moet ik een bruggetje maken... van de gele hesjes naar dit? Wat is dit? Uh, PvdA, de, die nieuwe... die ja. willen de grondwet wijzigen. Uh... Oké, okay, ja, ja. Ik heb, ik heb iets. Van ik uh, iets moderne van. beweging naar oude dinoscoots. <laughs> nee, van... Uh, van... <laughs> Nee, nee, nee. Komt-ie, komt-ie, komt-ie. Um, ja. Nou, jongen, het, vo het volgende bericht gaat in plaats van de gele hesjes over de rode rozen. Ja, ja, ja. Hé, He? ja. hey, je hebt een bruggetje gepakt. <laughs> Ik heb even een bruggetje voor je gemaakt. Ja, ja, ja. En het gaat over het artikel van de PVDA, klopt dat? Uh, het gaat inderdaad over de PVDA. ja, ja. die bestaan nog. Ja, dat is dat eigenlijk het gedaan. nieuws hè dat is het ja ja <laughs> er komt nog geluid uit het lijken iemand <laughs> poorde er met een stok in en hey er komt geluid uit ze zijn maar, nog niet dood het gaat over de afschaffing van de onderwijswet ze willen artikel 23 van de grondwet oh uh, uh... onderwijsvrijheid uh, heet het dan uh, dat is natuurlijk een Orwelliaanse uh, naam. want het wil alleen zeggen dat je als je protestant bent, mag je je kinderen naar een protestantse school sturen. Dat was het eigenlijk altijd. En je mag ook een protestantse school oprichten. Maar al die scholen zitten natuurlijk wel allemaal onder de paraplu van de overheid. Dus overhangt het portret van Willem Alex ja. aan de muur. En uh, <coughs> dus wat dat betreft krijg je gewoon allemaal staatsonderwijs. Maar je krijgt en, en de inspecteur van onderwijs van de staat die komt ook langs kijken... om te kijken of, of je onderwijsmateriaal ook wel voldoende statistisch is. Maar nou willen ze dat... Uh, dat tot dan nog verder gaan afschaffen en uh, uh, ja, af, afbreken eigenlijk. Ik denk niet dat dat gaat lukken, want daar zit toch wel nog steeds een, een uh, grote lobby achter. Om dat uh, te handhaven. Twee christelijke partijen in het kabinet. Nou. Goed luck of that, uh, PvdA? <laughs> en uh, ja, hij zegt, ooit was het bedoeld, dit, om, zodat ouders hun kinderen naar het school van hun Indiale konden brengen. Maar nu wordt het misbruikt om bepaalde leerlingen te weigeren. Omdat ze een taalachterstand hebben. Hun ouders het verkeerde geloof aanhangen. Of omdat ze school niet kunnen betalen. Dus nou het verkeerde geloof aanhangen, dus je bent een protestantse school. En je wil graag uh, protestantse kinderen hebben, bijvoorbeeld. Maar er komt een moslim aan. Die weigeren, konden ze die weigeren. Maar dat, uh, dat wil die nou wijzigen. Dat je dat niet meer kan weigeren. Dus dat zo'n school eigenlijk heel zijn identiteit verliest. En, en ook, ja, ze mogen ze ook uh, leerlingen met een bepaalde achterstand niet. Uh, die mogen niet meer weigeren, wat natuurlijk uh, ja, een probleem is. Dus op zich is het best wel handig dat je een beetje differentiatie maakt tussen scholen voor slimmere kinderen en wat minder slimme kinderen. Want dan komen die slimme kinderen ook nog wat voor vooruit en daar wil als hele samenleving ook wat aan. Maar dat is niet eerlijk, Peter. Maar het is niet, niet eerlijk. <laughs> dus dan moet er gewoon hoe, hoe dom je ook bent, je moet gewoon verplicht uh, worden toegelaten op die school. Ja. Ja, misschien... Maar er staat erbij dat de kans dat er iets verandert is... klein omdat de regeringspartijen het regeerakkoord hebben afgesproken... niets te veranderen aan het huidige beleid. Dat is ook misschien de reden dat ze het voorstellen. Jullie ja. viel even weg, allemaal. Of viel ik even weg? Uh, ik denk dat jij even weg viel, ja. ja We hebben het ondertussen uit. over de PvdA gehad... die uh, artikel 23 uh, van de grondwet uh, wil wijzigen. En Klaas, ik denk, neem aan, jij, jij kent de grondwet uit je hoofd natuurlijk... <laughs> je weet wat artikel 23 ja, ja, ja. is... <laughs> Er staat trouwens ook openbare scholen. Ze willen het, ja, het afvoerputje van minder goede leerlingen. Daarom zou volgens de PvdA ongelijkheid nee, zou de problemen al. wegvallen, uh, gevallen ja. bij elkaar komen. Dus ze, ze willen niet dat de, ja, de openbare scholen, wat dan eigenlijk de, de, de ultieme staatsschool is, dat daar dat dat het afvalputje wordt, wat natuurlijk uh, ja, het ook hoort te zijn, denk ik. Ja. Ja, dat is waar alle beveiligingsmedewerkers uh, toch vandaan komen? Van, uh, uh, die, dat dus volgens zo... mij viel het ook best wel oh. mee. Ja? Want je hebt... Uh, ja, klopt. Uh, ja, sorry dat klinkt als ik er wat doorheen... Want ik, uh, de timing is heel slecht. Ik heb volgens mij ook een beetje lek. Maar uh, je hebt met scholen... Volgens mij viel het heel erg mee. Uh, want heel veel christelijke scholen... Ja, die hadden helemaal geen moeite. Ik heb vaak genoeg gezien dat die ook gewoon... Best wel moslimkinderen toelieten. Ja, ze, ze vertelden wel over wat er op die school gebeurde... Van uh, ja, dit is een protestantse school, dus dat betekent dat we elke dag uh, ja, gewoon heel veel aandacht voor uh, Bijbelverhaal en zo hebben. En dat was vaak gewoon openings zijn wat jij aanbiedt als materiaal was vaak genoeg filter voor mensen om te beslissen. Oh dan ga ik naar een andere school of oh nee, dat is precies wat we nodig hebben. Jezus is ook gestorven voor jouw zonde, Fatima. Precies. precies, precies, Fatima. Dus. Uh, maar wat ik wel herkende is dat op een gegeven moment, ja, dat werd inderdaad openbare school, werd, dat, af, dat was al in de jaren tachtig zo een beetje. Dat was gewoon, er zat meer schorrimori op, om het zo maar te zeggen. Dus wat je dan zag was dat kinderen van ouders die wat ander religieus ingeslagen waren, maar die niet al te dom waren. Ja, die hadden ook wel door dat die ene school gewoon wat beter was. <lacht> dus toen zag je al van, ja, we zijn het qua geloof niet eens, maar we hebben toch liever onze kinderen op deze school. Ja, uh, dus, uh, ja, principes hè. Ik heb toen, toen ik jong was, nog uh, kind was, er tegenovergestelde meegemaakt. Ik, heb toen, uh, ik zat toen als kind op een christelijke school. En ja. toen kwamen er een paar moslimkinderen, of twee moslimkinderen op. En toen was er meteen een protest van de ouders. Van, uh, oh, moeten we hier niet hebben, uh, Wat straks beïnvloeden die ons, weet je wel. Ah oh, ja. Ja, uh, dat is wat je tegenovergesteld. Hè, dat, uh, de school die vond het wel prima dat ze erop kwamen. De ouders van die moslimkinderen ook. Maar de, de rest van de ouders die gingen er moeilijk over doen. Dus ja, nee, dus ik denk wel op... dat, dat in, in Nederland heb je natuurlijk nog een beetje competitie tussen scholen. Op, niet op, ja, op grond van dat, van dat zuilenmodel. En dat, dat maakt er nog steeds dat bepaalde scholen hun beste beentje voorzetten. En dan inderdaad in de openbare school een beetje het afvalputje. Daar zitten de echte ambtenaren die geen enkele reden zien om moeite te doen. Want die leerlingen komen toch wel binnen druppelen. Ja, dat betreft, denk aan zo'n school in Maastricht, zo'n uh, VMBO of ofzo, die, uh, die examentoestand, weet je nog? Nee, het gaat hier wel om uh, basisonderwijs. Denk ook ja. basisonderwijs. Oké, basisonderwijs. Ja. Ja. Maar je hebt een heleboel schandalen gehad met scholen, toch? Ook met um, uh, in, in Holland. Eén keer, keer heb ik zo'n video gezien van een leerling die dat zijn dag op school ging uh, opnemen. En dan, dan die, uh, ja, kon de klas binnen en dan ging ergens achter de computer zitten. Ze zaten er gewoon de hele tijd te geinen en dan af en toe filmden ze even de leraren... die dan ergens apart in het hokje met elkaar stonden te kletsen. <laughs> <laughs> maar ze hadden er gewoon de hele tijd geen leraar gezien. En er zijn natuurlijk ook een heleboel scholen geweest. Die hebben allemaal ghost leerlingen gehad. Waar wel voor betaald werd, maar die er in feite niet waren. Oh, schandalig. Ja, er zijn een heleboel van dat soort uh, dingen geweest. Maar ik denk dat wat dat betreft... scholen die op een bepaalde leest geschoeid zijn... wat meer te verdedigen hebben. Die, hebben wat meer, ja, die moeten wat meer zichzelf bewijzen. Daarom zijn ze denk ik toch wat beter. Dat ja. vindt de PvdA natuurlijk niet eerlijk. En die wil dus uh, ja, daar ook vat op krijgen. Zo. Ja, het is altijd een probleem... ook met gezondheidsverzekeringen. Als je gaat zeggen van nou... Uh, ja, de, de, de, de gezondere mensen die gaan in één... In een verzekering zitten, omdat de premie daar laag is, en die zijn er ook bij gebaat om gezondere mensen aan te trekken. En je, en je maakt het verplicht, dan is er natuurlijk een afvalputje waar, waar de dure gevallen neerkomen. En, en elke socialist is erbij gebaat om mensen die slechte beslissingen nemen te subsidiëren. Uh, door het weg te halen bij mensen die goede beslissingen nemen. Dus... Ja. Toen jij de, de, de, de misstanden in de scholen meldde. Toen, uh, ik heb daar persoonlijk ook uh, hoe zeg je dat, ervaring mee. In die zin dat uh, bij mij op school werden toen alle mensen uh, een beetje eruit gefilterd die het waarschijnlijk niet zouden gaan halen. Toen werd dat toch even nog een tussenoplossing, dat ze toch iets hadden, zodat de school wel betaald zou worden. Dus Oké. Okay. Zo heb ik uiteindelijk mijn uh, associate degree gehaald. Oké. Okay. Mm -hmm. Ja. Ik ben ja. Het ja. Ik ben liever autodidact in de bitcoin. Mm -hmm. Sowieso autodidact, denk ik. Is altijd beter. Ik We heb het meeste, maar... meeste buiten de school geleerd. Ik denk de meeste van ons toch? Jij ook, toch, plaats? Ja. ja, ik vond school altijd een soort uh, verhindering van mijn uh, persoonlijke ontwikkeling. Mm -hmm. Ik uh, werd geacht om het te zijn en uh, voor, ja, vooral op de lagere school. En mijn eerste jaar in het voortgezet uh, onderwijs. Ja, had ik eigenlijk niet uh, genoeg. Uh, Resources om er echt uit te blijven voor langere periodes. Maar op een gegeven moment uh, ja, heb ik wel een techniek verfijnd om bijna niet op school aanwezig te zijn en toch alles uh, te passeren. Ja. Dus uh, ik ging dan uh, af en toe naar een hoorcollege, heel actief meedoen, goede antwoorden geven, leren wat er moest worden gedaan, en dan dagenlang thuisblijven, zelf dingen maken, software. <laughs> <laughs> dat, uh, dat ging heel goed. En dan als er iets te doen was, ook heel actief participeren. En ook uh, andere kinderen, ik weet wel, daar hadden we hadden op een gegeven moment presentaties... maar omdat ik heel veel tijd thuis was, ik, ik las dan ook uh, alle kranten en zo. En, uh, ik, had ook kranten, ik had twee krantenwijken die ik erbij deed, om wat erbij te verdienen. Dus het moest ook gedaan worden. <laughs> dus in, die kranten las ik allemaal, dus dan, als er dan eens iets actueels was of zo... Dat op school, uh, ja, dat wordt je dan graag te doen. Hè? Als je iets doet, dan komt die informatie komt vaak uit media. En uh, ja, toen ik uh, op school zat, toen bestonden de krant Pierkrant, dat bestond ook nog echt. Hè? Dat was, uh, maar desalniettemin, dus dan participeerde ik mooi mee met die les. Ik kon mensen uh, goed volgen waar ze het over hadden, want ik had ook alles gelezen wat het lezen viel. <lacht> ja. Maar dat was de beste strategie. Gewoon heel actief participeren als ik er was, bijvoorbeeld een maandag. <lacht> en dan. Ik viel het niet zo dat ik er een vier dagen niet was. <laughs> okay, okay, okay. Maar dat heeft lang geduurd voordat ik dat kon weg, ja, daarmee kon wegkomen. Want op basisschool, dat kan gewoon niet. Het is veel te wordt helemaal gemonitord. En ook dat begin van het voortgezet onderwijs, dat is nog veel te veel gecontroleerd en gemeten. Maar op een gegeven moment ja, kan je dat toch wel maken. En, uh, vooral als, je er, ja, als het niet opvalt in slechte cijfers... Dan, ja, dat was wel de, de moeite waard. Maar het is echt een gigantische lange tijd geweest van mijn leven. Van ja. uh, 4 tot uh, 24, Jeetje, 20 jaar. Ja, het, is, ja. het is wel een indrukwekkende opslorping van de tijd geweest. En ik ja. had ook al vrij jong had ik het idee van, ik, ik, had, ik had al heel veel interesses voordat ik naar uh, de lagere school ging. En ook later naar voor het voortgezet onderwijs. Ik, ik was al in heel veel dingen geïnteresseerd. En ik wou graag uh, dingen leren. En ik had uh, ik, ik ontwikkelde dat gevoel van ja, wat ik leuk vind. Dat school die ontneemt mij alle zin om ermee bezig te zijn. En ook ik, ja, mijn, mijn energie en mijn motivatie wordt me ontnomen door, het, door die dingen te doen die ik leuk vind op school. Dat was, uh, ja. Ja, dat ik, ik weet niet, ik kon daar nu later achteraf, kan je daar beter uh, over nadenken. Als kindje vond ik dat, had ik al wel die gedachten erover. En dat was wel, uh, ja. Maar ik kon er, ik, dat, is, dat is wel jammer dat je zoveel tijd van je leven daarin kwijt bent. Ja, ik... Het klinkt nu een beetje melancholisch, het, het houdt me veel ook niet meer bezig, maar het is wel een hele grote roof. Ja, je wordt enorm veel tijd wordt, wordt je geacht daar te zijn. Maar, dus, je, je zult ook wel, wel wat opsteken, het is niet zo, ik heb ook leren typen op school, dat is een nuttige eigenschap geweest. Mm -hmm. maar, uh, nou ja. Ja. maar goed... Ja, ja ik, uh, ik, ik, ik heb ook moslimkinderen in de klas gehad en die vertelden over hoe hun geloof ging en ik vond het wel best. <laughs> ja, ja, ja. Dat was een item in de klas, er werd over gesproken van hoe dat, wat, hoe dat in elkaar stak. En, maar ja. maar ja. Ik, ik zou niet, uh, ik, ik vind niet dat scholen kinderen hoeven het onderwerp onderwerpen echt aan het, uh, aan het proces of zo. Dus hoeven, uh, dat was het laatste in het nieuws, dat kinderen moesten dan. Uh, Helemaal de moskee en uh, knie, of dat helemaal tot en met knielaans toe en zo. Nou, dat gaat me te ver. Als je daar ja. geen zin in hebt, dan hoef je daar niet naartoe, vind ik. Ja. Als je een spiel iets tegen hebt, dan al helemaal niet. Maar. Precies. Maar goed. Ja, het uh, roken in de auto. Oh. Ah, ja, ja, mag ook al niet meer. Hoe duur uh, Nou, dit gaat dan over Vlaanderen. Ja. ja Josje weet er meer over. Ja, ik had het berichtje gedeeld. Het is inderdaad in, in België, dus ik weet niet of we het dan willen behandelen of niet. Nou, Goh, goed, mijn... we noemen het toch, dus zeg maar. Ik <laughs> vond het zelf wel een interessante uh, vrijheidsberoving. Wie ja, in Vlaanderen achter het sturen een sigaret opsteekt, terwijl er een kind in de auto zit, riskeert binnenkort een boete die kan oplopen tot maar liefst duizend euro is de. ...inleidende paragraaf. Oh, oh my god, my god. En wat betekent ja. oplopen? Ja, ik denk dat het bij de eerste keer uh, een waarschuwing zal zijn, zoiets. En dat het daarna ah, uh, een, een duizend euro gaat kosten. Ja. Het is <coughs> <Je> ook <zou> kindermishandeling, hè. <coughs> om je kind naar zo'n school te sturen is geen uh, kindermishandeling, maar... Uh, uh, in, in de auto. <laughs> maar roken, dat is dan een kindermishandeling. Maar als het nou een stint is... Ja, een cabrio ja, roken in een stint ja. Wacht het is open hè. Mm -hmm. ja. Mm. nou ja, ik, ik, ik vind wel dat uh, op zich is er niks mis mee om de belang of de wens van een kind hier een plek te geven ja. ik, uh, als een kind het roken niet op prijs stelt, want dat is soms het geval ja, dan vind ik wel dat dat waarde heeft, maar dat, ja. Ja, dat zeg ik misschien als uh, slappe moderne ouder ja. Nou, ik vind het ook wel even het lijkt me verkeerd om zo'n uh, kind in de auto, maar het is natuurlijk ook raar als die ouders duiden, duizenden euro afpakt, dan, ja. dan gaan die kinderen daar wel lijden. Ja, precies, dat, dat ben ik met ja. je eens. Ik denk dat dat duizend euro boete dat is misschien slechter voor die kinderen dan dat meeroken. Ja, ja vroeger was dat toch best wel normaal. Ik bedoel, uh, nou goed, mijn ouders die hebben niet gerookt toen ik kind was, maar... Ik weet van heel veel andere. Nou, ik heb een oom gehad die sigaren rookte. Nou, dan kwam je daar thuis en zat je één een grote sigarenwalm. Ik vond het op zich wel lekker hoor. Dus ja, heel raar. Het was mijn favoriete oom. Dus dan vind je automatisch die geur lekker. ja. Want dat associeer je met mijn favoriete oom die al die Donald Ducks heeft. De, de, de grote, ja, ja. grote De grote wolk. Ja, van de ja, ja. familiefeestjes. wat ook al vaak over gehad. Maar in de uh, ja, jaren tachtig, toen ik opgroeide, was er gewoon uh, een grote wolk in de huiskamer. Dat kon ja. je gewoon zien. Dat was gewoon bijna tastbare wolk rook. In vliegtuigen zelfs, hè? Ja, ja en, een, een, een, een, een, een trein. Ik heb nog in de trein gewerkt toen er nog gerookt werd. En. Uh, als, zodra je in een rookcoupé kwam, want toen had je nog wel de, de rokerscoupé en niet-rokerscoupé. Als je in een rokerscoupé uh, kwam met je karretje, want ik het de karretje bij Railtender, ja, en dan wist je gewoon hier ga ik omzet maken, weet je wel. En je ja, kreeg ook zelf provincie, dus ja, de favoriete coupés waren gewoon altijd de rokerscoupés, want daar werd het ja. meeste verdiend, weet je wel. Ja. Dus Ja, ja. Het, uh, de, me de meeste ging je daar ook automatisch naartoe en dan liep je door al die, uh, die zaggerijnen van de niet rokers die, die geerde je gewoon, je ging paar meteen naar de rokerscoupé. even bier <laughs> te kopen <laughs> ja dan kwam je zeg maar ruikend van rookwalmen kwam je daarna weer de niet rokerscopee ja uh, <laughs> wilt u ook gaan koek ja, ja. De, de, de, de trein was ook stukken minder gezellig toen het rookverbod ingevoerd werd hoor ik ja, kon je alleen ik, nog ja. maar bij de machinist roken. <laughs> ik heb daar ook hele dubieuze. Ik heb zelf heb ik niet, bijna niet gerookt. En ik vind het ook niet een pret. Qua smaak, van sigaretten of zo, vind ik ja. helemaal niks. Ik kan, ik kan me daar heel weinig bij voorstellen. Weet je dat? Ja, ik, kan me voor, ik kan me verslaving wel voorstellen. Maar ik vond het niks bijzonders. Ik vond het smerig. Van het, het, mij hoefde het ook niet. In mijn verhaal niet sigaretten. Ik heb... Uh, sigaren uh, vond ik nog wel eens lekker ruiken inderdaad, en gewoon sigaretten rookten heb ik eigenlijk nooit iets mee gehad Al toen ik klein was vond ik het niet iets en, maar ik moet zeggen als ik aan het werk was, uh, ja, toen was ik had nog best wel veel collega's die rookten, ik heb zelf nog wel net meegemaakt dat mensen gewoon op kantoor rookten, dat zeg maar ongelukkend werd toegestaan en in dat soort andere contexten, buiten mijn huis ik had geen zin dat mensen bij mij op de bank gingen zitten roken, maar nou, ja, gewoon in het uitgaan of in de sociale context heb ik eigenlijk nooit moeite mee gehad dat andere mensen rookten. Ja. Dat heb ik nog steeds niet. En, ja, ik, ik, wat jij zegt, uh, dat je misschien beter omzet draaide. Ik had ook niet uh, noodzakelijkerwijs, uh, ik, ik vond het juist vaak wel gezellig. Ik heb ook wel, uh, bijbanen gehad tijdens de studietijd dat ik in de pauze in het rookhok ging zitten zonder te roken zelf. Omdat het gewoon een leukere, Groep mensen was om de pauze mee door te maken. Ja, gewoon nee. parasitairen op andere waren eigenlijk. Ja. <laughs> ja, dat is het. Dat, ik kon me geen sigaret veroorloven. <laughs> dat is zo'n slechte baan. <laughs> Gingen we me, uh, ja, meerook. gratis meerooken? Ja. Nou, nee, nee, maar ik had gewoon wat vrienden gemaakt. Hè, maar dat waren toevallig allemaal mensen die rookten. Dus ja, dan zat ik daar. En dat vond ik op zich ja, dat vond ik ook wel prima. En ik had uh, ook best wel vaak, uh, ja, als je mensen in de kroeg ontmoette. Uh, vriendinnetjes, dan ja, was de kans ook best wel groot dat hij ook rookte. Dus op een gegeven moment ben ik ja, ik werd aan die smaak gewend geraakt. Ja. <laughs> maar ja uh, nee, ik, ik, ik, ik heb het zelf nooit. ik vond het ook een beetje een rare verspilling van geld. Ook, maar, ja. maar ik kan me wel voorstellen de ik kan me. Ik weet het, denk dat vuurwerk, wat gewoon een hele goede besteding van je geld is. Ja, ik was echt dol op vuurwerk. <laughs> bier. Ja, ik was ook dol op bier, dat doe ik ook niet meer. Maar ik was er echt dol op. En Dat, dat, ik, dat, nee, en dat kan ik me ook wel voorstellen. Ik kan me wel voorstellen dat ik op vrijdag thuis kwam en denk: Oh, week gewerkt, ik heb zin in bier. <laughs> en dan bier drinken. Ja. Ah. Dat ja, klopt, maar roken, ja, ik, ik weet niet, mensen, sommige mensen, misschien maakt het je rustiger ofzo. Ik als denk je... dat dat de enige toegevoegde waarde die men tot nu toe nog even kunnen ontdekken, heb ik vernomen. En dat het een goed antistressmiddel is. Ja. Mensen roken het ook wel eens na een, een potje seks uh, Roken ze ook nog wel eens een, uh, een sigaretje. Ja, als je toch heet bent, dan... Uh, ja. dan, uh, ja. dan uh, sommige mensen hebben er baat bij, ja. <laughs> nou, we hebben een roker in ons midden, toch? Yoshi? Ik rook nog steeds, ja. Het is, ja ik ja. Ben dit, ik heb... Je zegt dat ik dit jaar zou stoppen. Vorig jaar? Je het Net dus als alle voorgaande heb. jaren? Of, uh... Nee, nee, nee, nee. Ik heb dit jaar voor het eerst dat gezegd. Want de, de jaren daarvoor wist ik dat dit me toch niet ging lukken. Nou, ik ben uh, gestopt door niet te stoppen. Ik bedoel, ja, officieel ben ik nooit gestopt. Ja, ik ja. tien jaar geleden ik ook nog, ik nog een. Ja, dit is een wereldoorlog. Het is gewoon een wapenstilstand bij jou. Ja. <laughs> Zal ik het even uitleggen. mijn, mijn, mijn tactiek is van: um, ik ben uh, nooit gestopt. Ik ben alleen uh, meer gaan genieten van, van de sigaretten. Dus als ik een sigaret neem, dan ga ik er ook maximaal van genieten. En dan ga ik heel rustig het tot me nemen. Dat is een goed glas whisky, zeg maar. Dus de, de, een, een, een goeie, als je een whisky hebt van 250 euro, zo'n fles, dan ga je die niet in één keer opsuipen. Maar dan ga je van iedere druppel genieten. En ik, ik durf te weten dat sigaretten op, op een dag een pakje ook weer 250 euro gaat worden, zoals het er nu naartoe, naar uitziet. Maar dan, dan ging ik maximaal van genieten, maar dan ging ik speciale momenten creëren. Vroeger was het gewoon, rookte ik gewoon rustig aan En dan was, en iemand zei op een dag tegen mij van, Johan, eh, geniet je wel van je sigaret? Want je, ik praten ik praten nu al twee minuten en je hebt er al vijf opgestoken, weet je wel. En toen dacht ja. ik van, hé, hey, ja, misschien moet ik wat meer, gen, meer bewuster gaan roken. Wat, wat meer ervan gaan genieten. En toen heb ik die methode ontwikkeld om dan... Uh, meer te gaan genieten van de sigaret. Want ik, ja, ik denk ook van, ja, zo'n pakje kostte toen al duur. En is nu nog duurder. Ik denk dat het nu twee keer zo duur is. En toen, toen, was het, toen was het een heel pakje in een paar dagen. Daarna was het een heel pakje in een week. En uh, op een gegeven moment een heel pakje in een maand. Ja, dan die laatste sigaretten die smaakten dan wat minder. <laughs> Als je een maand zo'n pakje hebt. Maar het, zo ging het langzaam aan. Op een gegeven moment was het alleen nog maar in het café. dat ik thuis niet meer rookte. En... Uh, of ik, ik rookte alleen nog maar als ik uh, drank bij had. Maar goed, ja, dat is dan iedere dag. Maar, <laughs> uh, maar ja, op een gegeven moment... Uh, ja, Misschien is er een andere verslaving waar je ook even aandacht aan moet besteden, Johan. Wat? Oh, ja, ja. Ik drink inmiddels niet meer iedere nou, ik dag. Maar, uh, <laughs> ik, ik rook niet meer, maar ik schuif wel iedere dag een gratis. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik, rook nu al, ik drink nu eigenlijk alleen nog maar bij de opname. Dus, uh, en op feestjes en partijen. Maar uh, Hetzelfde met roken. Op een gegeven moment rook je alleen maar bij feesten en partijen. Dus, uh, op een gegeven moment uh, bij feest en partijen was iedereen gestopt. Daar ja, kun je bij niemand meer bieten. Dus ja, ja. het <laughs> klinkt een klein beetje als uh, een uh, beetje awareness. Dat ja. je van hey, ben, geniet ik hier nog af van. Waarom doe ik het eigenlijk? En ja, ja. wat wil ik ermee bereiken als ik dit doe? Goed gedaan, Johan. Nou, Klaas van een roker wordt ook niet meer leuk op een feestje. Want op een gegeven moment ben jij nog de enige die de supplier, zeg maar. Want dan sta jij daar te oh, roken ja. en dan komen al die, die, die mensen die gestopt zijn. Ah, nog eentje om te, te, te ervaren hoe het was. <laughs> Weet je wel? Oh ja. Ik ben nooit aan mijn pakje leeg. Verkocht. <laughs> <laughs> ja. Ja, ja, ja. ja. En, uh, maar hoe heb je dat dan met drank gedaan? Of doe je dat nog elke dag? Nee, nee, nee, nee. Wat ik zei, ja, dat... Uh, dus inmiddels ook al niet meer hoor, dus alleen bij de opname. Dus ja, en op feest en partijen natuurlijk. Ja, ik heb nooit echt verslavingen gehad, maar wel de, wat het meest op verslaving was, leek dat was een uh, suikerverslaving. Een brood? Nou, ja, ik, ik tel al. Wit, wit brood tel ik ook mee als uh, de verkeerde koolhydraten. Maar ik heb dat een beetje op die manier gedaan ook. Zo van, ah, ik eet ja, ik wel heel veel dingen met suiker erin. Ik ga er bewust mee om. Wat. Uh, ja, Daar dus ja. vind ik het echt nog wel lekker. En geniet ik wel van. Nou, ik ga niet heel fanatiek overal mee tegen zeggen. Maar mm. ja, ja, het, het heeft wel geholpen. Geleidelijk een beetje faceren. Op een gegeven moment vond ik sommige dingen. Eh, bijvoorbeeld uh, thee met suiker vond ik eerst geweldig. En nu vind ik het smerig. En mm -hmm. uh, ja, dus langzaam is het een beetje uit. Maar ik vind sommige dingen nog steeds heel lekker. Dus dan moet ik nog wel uh, mijn best doen om niet weer uh, te veel te eten. Maar. Mm. Maar ik probeer nou een carnivore dieet uh, te starten, maar ja. dat, dat, dat lukt niet zo erg hoor. We hebben het over gehad, hè? Dat, ik, heb het, uh, <laughs> ik heb een poosje, uh, ik, ik probeer eigenlijk helemaal geen suikers, helemaal geen witbroodachtige koolhydraten te eten inderdaad. Ja, bruin brood is dat koolhydraten, toch ook gewoon uh, koolhydraten? Ja, en dan dat een beetje meer naar groenten. Nee, groen, koolhydraten uh, blad... is een suiker, uh, ja. Groene bladgroenten en uh, vlees... En dan, uh, ja, dan, heb, dan haal je de meeste koolhydraten er wel uit. Uh, dat, dat kan wel werken hoor. Als je, je hebt zoiets dat heet ketosis. Als je dan echt helemaal afgaat van het uh, suiker in je bloed. Het, wel hel het helpt wel. Het is wel een interessante ervaring. Want uh, ik weet niet of je het... Uh, ik heb het nooit lang gehandhaafd. Maar je wordt er wel helderder van. Je dus, uh, zeg maar minder uh, suikers uh, in een zekere zin. Uh, ja makkelijk energie maakt je ook wat luier, zeg maar. Dus je kan merken ja, ja. dat als je op vet of ketones overschakelt, dan word je wel iets scherper. Ik merkte wel op mijn werk toen ik, uh, want tussen de middag nam ik altijd wel een broodje met dit of een broodje met dat. En toen denk ik van, nou weet je wat, laat ik maar gewoon in de pauze aan de naar de saladebar gaan. En ja. daarna ging het werk veel beter eigenlijk. Ja, ik, uh, nou, ja. Je, maar alcohol is ook gewoon suiker. Ja, ik weet, ik weet. Daarom doe ik het dus ook maar één keer in de week, hè. En, uh... <laughs> Maar het helpt wel. Suiker is wel echt, dat uh, hebben we gemerkt, wel de sleutel tot het uh, opslaan van vet. Ja. Dus dat als je, als je wat minder vet wilt zijn, en of het algemeen suiker, hè? want heel veel diëten, je hebt heel veel diëten en dan, ja, die zijn in minder, meer of mindere mate succesvol. Maar heel vaak hebben ze als gemene deler dat ze uh, gefabriceerd voedsel wat eruit halen. Dat je meer pure ingrediënt gaat eten, gewoon uh, groenten, fruit en dat soort zaken. Ja, ja. En uh, nou, in fruit zit dan nog wel veel suiker, maar in heel veel gefabriceerd voedsel zit per definitie ook veel suiker. Dus, dus, dus er zijn weinig voorgefabriceerde dingen waar geen suiker, uh, waar geen suiker in zit. Ja, ja. En uh, dat uh, dan uit te halen, ja, dan reduceer je gigantisch de hoeveelheid suiker die je neemt. En dan kan er een moment in je lichaam zijn dat even pauze is. Want als je continu, als je lichaam alle energie continu uit suiker kan halen. en dan krijg je een soort uh, dan overflow van suiker. en dan krijg je dat dat uh, mechanisme dat gewoon. Oh, we hebben ook andere energie, ja. Uh, maak vet. Ga maar vet vullen, vetcellen vullen. En dat, uh, dat kun je weer een beetje omdraaien door uh, gewoon eigenlijk helemaal geen suiker te eten. Ja. Ja, maar we waren nog even op de, dat uh, bericht van het roken. Uh, even de, de libertarische engel hieruit halen. Wat is dit, hoe, hoe zou dit in een libertarische samenleving opgelost worden, dit probleem met, uh, ja, of Het probleem? Als het <kwijnt> überhaupt een probleem is, maar, ja, maar ik ben de dat... dus dan mag je in doen wat je, wat je wil. Maar er zou iets kunnen hebben dat een verzekeringspremie van uh, omhoog gaat... Als je, als je rookt of als je kinderen in een rokerige omgeving zitten. En dat moet natuurlijk een, een navenante stijging zijn, die, die correct is vergeleken met het echte risicotoename. Want als je een verzekering zegt, we maken het twee keer zo duur, terwijl het risico maar 10% uh, toeneemt, dan uh, prijs je jezelf uit de markt. Mm -hmm. maar als je het te goedkoop doet, het ook niet. Dus de, de verzekeringsmaatschappijen zijn erbij gebaat om het risico ik, uh, ja, correct vast te stellen. Mm -hmm. Ja, ja ik, ik denk dat uh, grote boetes zijn niet goed, voor zijn voor niemand goed. Ja, er is ook het, er is een mooi boek over. En dat heet, ik uh, weet het ook alweer, uh, The Redirect. En die zegt, oké, okay, nou, als jij een hele grote boek, boete moet betalen voor het uh, voor roken bijvoorbeeld... dan krijg je de, de onderliggende boodschap. Het moet wel heel lekker zijn dat ik er zo'n groot, zo groot offer voor breng. En uh, ja, dat hebben ze met heel veel proefjes vastgesteld. Dat als mensen heel zwaar gestraft worden ergens voor... ...dan gaan ze het heel erg waarderen. Dan gaan ze het heel erg... ...als je ze dan... ...dat is een, bijvoorbeeld een proefje met kinderen... ...dan zeg je tegen een aantal groep kinderen van... ...nou, je mag met alle speelgoed spelen... ...behalve de robot... ...en dan zeg je tegen twee groepen kinderen zeg je dat... ...maar tegen die ene groep zeg je heel hard: ...maar je mag echt niet met de robot spelen... ...en dan gaat de ene heel sterk... ...en de andere heel matig... Is ...maar beide genoeg dat de kinderen niet met de robot gaan spelen. Maar als je dan daarna vraagt aan die kinderen... ...wat zijn het leukste speelgoed te vonden... ...dan zijn er kinderen die hard verboden was... Uh, niet met de robot spelen. Die vonden de robot het leukste speelgoed. Hm. En dat heeft later hele langdurige effecten ook nog. Ja, dan. ja, ja. En ja, de, ook bijvoorbeeld als je in ja, een, een beetje, universiteit hebt. ondernemers ja. worden gigantisch gestraft met regulering en lasten. Maar uh, ja, ze blijven, ze vinden het waarschijnlijk lekker en gaan toch door. Ja, uh, en dit is ook met positieve toestanden zo. Zo'n een, een testje van kinderen die. werd dan gemotiveerd om een, uh, met een wiskundes computerspelletje te doen. En daar werden ze dan mee gemotiveerd door een enorme beloning. Maar wat er dan gebeurde is dat inderdaad gingen die kinderen meer met dat spelletje spelen... ...omdat ze een beloning kregen. Maar toen de beloning werd weggenomen... ...toen gingen ze er minder mee spelen dan dat ze daarvoor meespeelden. Want ze hadden het idee van... ...ja, ik ga er alleen mee spelen als ik er uh, goed voor gecompenseerd word. Want dat is zo'n vreselijk spel. <lacht> en uh, ja. dat zie je heel veel gebeuren. Ook bij uh, een ander voorbeeld wat ze hadden... ...als, als ze dan op de campus, uh, op, de, op de universiteitscampus stond van... Uh, pas op, want uh, er wordt hier drinkt, Dus er wordt enorm zwaar gedronken. En dat ja. is veel voorkomend op de campus. Dan dachten kinderen niet van, nou ik moet oppassen dat ik niet uh, aan het binge drinken ga. Maar dan dachten ze juist van, oh, om erbij te horen moet je hier flink drinken. En dus dat, daar ging een groepsmoraal ervan uit. Ja, en dat, uh, ja, dat uh, ze hebben talloze voorbeelden daarvan. Ook heel veel van die programma's, bijvoorbeeld het Scarce Trade programma gehad in Amerika, en daar gingen ze ...kinderen heel erg angst aanjagen... ...om geen verkeerde dingen te doen... ...en het bleek dat die kinderen... Bij wie, ...bij wie dat gedaan was... ...dat die meer risico liepen... ...om later alcoholist te worden... ...of in een gang te belanden... ...dan kinderen die wie niet door dat programma gegaan. Mm. Wat dat betreft stel ik ook mijn vraag, vraagtekens... ...bij al die dingen van... ...ja nou, je mag pas bij je 21ste een biertje drinken... ...of uh, een sigaretje roken... Of, uh, uh, ...het zou best nog eens kunnen... ...dat die, die fabrikanten van die uh, middelen... ...dat die daar... Heel erg gebaat bij zijn. Want dat is dan een teken van volwassenheid. Als jij rookt, dat betekent nou, dat je een hele grote kerel bent. En die jonkies, die broekies van, uh, van 17, die mogen dat toch niet. Dus daar dus... uh, komt een bepaald imago bij kijken. waar ze denken. wat ze belangrijker vinden. dan dat het verboden is voor uh, kinderen onder 17. Ja. toch gaan ontwijken waarschijnlijk. Ja, je hebt dat ook gehad met die filmkeuringen. Dan had je een soort leeftijdsgrens. En, uh, en er waren wel filmen die lieten zichzelf dan keuren. En dan kregen ze alle leeftijden. En dat vonden ze niet fijn. Maar als je niks deed, dan kreeg je voor de veiligheid kreeg je gewoon een leeftijdsgrens. Ja, dat is heel veel films. waarschijnlijk. Ja, ja. dus dan heel veel films die lieten zich niet keuren. Omdat dan in alle leeftijden zo'n beetje... Ja, oh, dat, nou nee, dit is voor kleine kinderen. Ja, dat is oh, saai. Dus, dus dat hoeft niet. Dus heel veel films lieten zich niet keuren. Kreeg, ik weet niet wat het default was. Uh, misschien 12 plus of zo. Was het default. Ja. Maar dan, uh, ja, dan, uh, dat, dat stond veel beter. Dus dan, uh, ja... Hm. Als ik dit artikel lees, dan denk ik van, joh, wanneer houdt het op? En mag je dan op een gegeven moment nog wel in je eigen huis roken als je een kind hebt? Nee, dat is nou ook al, uh, je hebt al in Amerika van die convenant, dat je als je in een, in een gemeenschap gaat wonen, dan, ja, dan moet je daar aan een aantal regels voldoen. en Sommige van die regels zijn al dat je niet in je eigen huis mag roken. Maar op zich is dat prima, hè? Je, dat is de manier om te stoppen met ja, dat roken. <laughs> ik ga in naar huis wonen en dan zie ik gaat. Ja, het zou echt grappig zijn dat er dan vanavond mensen wonen die dan toch allemaal stiekem roken. <laughs> die willen met roken stoppen. Gaan ja, we eerst naar nee, in huis wonen. Ja. Maar ja, goed, ja, dan gaan we even, ik weet niet of iemand er nog iets over te zeggen heeft, over dit onderwerp. Nee, ik neem maar aan van niet. <laughs> dat dat nee. is een nee. Okay. Dan gaan we even naar uh, Janet Jellen. Ja, want Janet Jellen, u je kent haar nog, nog, nog, nog. Dat is de, de, de vorige voorzitter hè, van de Federal Reserve, want ze hebben nu een nieuwe. Ja, dat is Ben Bernanke, of Greenspan, Bernanke, Jelle en nou uh, Paul. Ja. Maar ze verbazen nog omdat ze in juni 2017 zei dat er geen financiële crisis meer zou komen in Our lifetime. Dus dat is een beetje een vage omschrijving hoe lang dat dan is. Of dat haar nee, lifetime is. Het, het, of het, het, dat van het... de geen paniek, jongens, geen paniek, er is, uh, geen <laughs> reden tot paniek. Ja. Uh, ja. <laughs> nou zegt ze, ja, er zitten enorme gigantic holes in de economie. Uh, dus dat is een beetje een tegenstrijdigheid, zou je zeggen, met uh, in tegenspraak met wat ze eerder zei. Het is natuurlijk ja. <coughs> wel zo dat, um, ja, dat ze nu niet meer aan het bewind is. Dat maakt dan waarschijnlijk ook al een uh, hele hoop hout. En het vreemd is ook, ik hoorde vanmorgen toevallig een podcast, dat de Federal Reserve dus de centrale bank van Amerika, die is nou uh, officieel insolvent. Dus uh, dat betekent dat als je al hun bezittingen en al hun verplichtingen bij elkaar optelt, dat, uh, dat er dan een min uitkomt. Okay. Dus, uh, ja, ja. Ze, uh, ze drukken natuurlijk een heleboel geld in, en dan kopen ze dan assets mee op, zoals staatsobligaties en, uh, en uh, hypotheken, rommelhypotheken en zo. Um, <coughs> uiteindelijk is het is het de stelling dat ze dat dan weer terug gaan draaien en dat ze dat uh, uh, uiteindelijk die assets weer gaan verkopen en dan het geld weer uit de markt gaan halen en dat kunnen ze dan wegstrepen tegen het geld dat ze er ooit uh, voor betaald hebben en ingezet maar het is nu zo dat die assets die hebben die zijn eigenlijk in waarde gedaald omdat de rente gestegen is zijn heel veel hun staatsobligaties in waarde gedaald en die, als ze nu ...die dingen gaan verkopen en het geld gaan ophalen... ...en dan proberen alles tegen elkaar weg te strepen... dan blijven ze aan het eind met een min staan. Dus eigenlijk zijn ze nou, uh, staan ze nou onder water. De centrale bank die, die iedereen een beeld uit moet geven... ...die is zelf uh, heeft die een, een, een negatieve balans. Mm. Maar sowieso is het toch dat veel van die posities... ...die op die balans staan ah. zo groot zijn... ...dat mocht die bank dat gaan verkopen... ...dan gaan ze... Nadat nou, ze 10% op de markt hebben gezet, <laughs> ja, ja. is de is de rest toch wel zover in waarde gedaald dat ze in de in de min gaan. Dit is inderdaad dan gerekend tegen de huidige marktwaarde. En dan ga je ervan uit dat ze de hele partij kunnen verkopen tegen de huidige marktwaarde. Dat is natuurlijk ook. Zelfs dan staan ze dus al onder water. Zelfs dan staan ze al onder water. Maar als het in werkelijkheid zou gaan verkopen, dan, dan krijgen ze er nog veel minder voor. Ja, in de tussentijd van deze twee uh, quotes die hier uh, aangehaald worden, uh, is natuurlijk de Bitcoin even naar de 20.000 en de 3000 gegaan. Ja, dus ik, ben, ik vraag me af in hoeverre dat uh, die gigantic holes waar ze het over heeft te maken hebben met crypto geld. Wat ja, ze zijn toch ook. Ik denk dat eerder dat de daling van crypto te maken heeft met het feit dat ze die, dat ze die uh, quantitative easing aan het trillen zijn gegaan. Uh, ze, ze zijn de. Uh, ...de monetary base aan het, aan het shrinken. Dus ze, ze trekken geld uit de markt. En ja, ja. Dat, dat, uh, dat zorgt natuurlijk voor liquidatie in allerlei assetsmarkten. Je ziet ook allerlei huizenmarkten zie je, zie je naar, uh, naar beneden gaan. In Australië, in, in Canada, in, in Amerika. En ja, dat, dat komt gewoon omdat er minder hypotheken verstrekt worden. Ik zie ook de Rabobank, las ik vandaag, die gaat... Uh, die geeft eigenlijk helemaal geen leningen meer vast, voor vastgoed meer uit. Omdat ze hun balans willen verbeteren. En ze zitten eigenlijk te zwaar in het, in het vastgoed. En dat betekent als er geen geld meer, als er geen leningen beschikbaar komen... Dan gaan die prijzen omlaag. En dat komt niet meer beschikbaar. Omdat, omdat de geldkraan negatief staat. Tenminste in Amerika dan nog niet in, in de rest van de wereld. Ik geloof dat wereldwijd gezien staat hij nog steeds uh, open. Maar... Als je alleen naar Amerika kijkt en je gaat er even vanuit dat dat leidend is. Dat de rest daarin moet gaan volgen. Omdat anders uh, hun munt te zwak wordt ten opzichte van de dollar. Dan, ja, dan uh, denk ik dat, dat die geldkrapte een belangrijke reden is voor dalende. En, en ook moeilijk gaat maken voor de aandelenmarkten. Ja. Nou, ik denk zelf dat de waarde van de bitcoin, vooral te de druk staat door de combinatie van geen practical use case en uh, dat je het gewoon, het kan op papier worden verhandeld. Je kan nu al, je kan al 22 miljoen bitcoin gaan verhandelen, een biljoen, en je hoeft er nooit een te bezitten. Dus daardoor is dat, ja, daardoor heb je dat mensen die erin willen speculeren, kunnen gewoon gigantische hoeveelheden, onrealistische hoeveelheden bitcoin, hè, net als met goud, kunnen ze gaan verhandelen. Ja, die feature markten zijn wat... nog niet zo groot, dacht ik, van bitcoin. Nee, maar het kan wel. En dat is het punt. Dat dat is genoeg om al die stoom eruit te halen. Alle energie die erin zit. En de andere kant is dat het, omdat er geen practical use case is voor Bitcoin, uh, wordt de hoeveelheid niet echt opgeslokt de mensen die het echt nodig hebben ergens voor. En dat is, uh, ja, ik denk dat ze twee dingen moeten doen. Ze moeten, ze proberen die, uh, die exchanges uh, blijft krijgen waarbij je daadwerkelijk Bitcoin bezit. Als je erin speculeert. En ze moeten die, uh, handel weer teruggrijpen. Ze dus moeten Bitcoin zelf, Bitcoin BTC, moet weer gewoon een goedkope en hele snelle manier worden om te handelen. Om ja, Wat je wat je over het algemeen hebt uh, gezien nou in de, in de age of central banking is dat ...alle assets gecorreleerd raken. Dus gaat, alles gaat omhoog. Of het nou kunst is of antieke auto's of huizen of uh, aandelen uh, of obligaties. Alles gaat omhoog als de centrale bank het uh, spieget openzet en geld drukt, En alles gaat omlaag als ze ermee ophouden. Dus die correlatie is zo groot. Ja, dat is gewoon de onzichtbare hand achter, de, achter alle prijzen. Het is nu alle klopt, prijzen worden klopt, bepaald door, door de prijs van geld. Juist. En... De manier om Bitcoin in datzelfde kader te krijgen. is het verhandelen van Bitcoin zonder het te bezitten. Daardoor wordt Bitcoin gewoon ook een dollarverhaal. Ja, en dat is wat dat ze willen. Dus kunnen ze eisen. is er levering uiteindelijk? Als er geen levering is, ja, dan kan je de hele grote papieren markt van doen. Maar dat ook bij is ook goud is er, moet er uiteindelijk. als er een keer gebeurt dat iemand zegt. nou, le le lever maar die future contracten en daar kan niet geleverd worden... omdat het een achterlijke hoeveelheid is... Ja, dan, uh, dan is het wel het hek van de dam. Dan wil men, dat is net zo bij een kredietcrisis. Iedereen uh, vindt krediet allemaal prima. En als het geld op de bank staat... ja, het is een belofte en die belofte is goed. Want als ik naar de pinautomaat ga... dan kan ik er een beetje geld uithalen. Dus het, uh, het is er. Maar ja. uh, op een gegeven moment droog ik krediet op... en dan blijkt opeens het verschil tussen krediet en echt geld. Uh, dan betekent dat echt geld dat je dat... Tenminste wat dan echt geld is, echt basisgeld. Wat dan nog steeds fiat geld is bij ons. Maar dat ja. is dan niet een belofte van iemand op geld. En dan, dan blijkt het verschil tussen een belofte op geld en geld. En ik denk dat dat... Uh, ja, dat is een mooi theoretisch Maar er wordt al meer geld verhandeld dan ze zouden kunnen leveren. Ja, ja. En, en dat kan... Worden er wordt ook meer geld als... Als verhandeld dan ze kunnen leveren natuurlijk. Ja, precies. Maar op een gegeven moment zie je in Cyprus uh, bijvoorbeeld, dan komt opeens de tering bij de nering. En dan wordt het wel keihard duidelijk weer. En, en er is natuurlijk één zo'n. Ja, zo en daar die had is ook je gezegd: alles is krediet behalve goud. En ja, ik denk dat uh, dat, dat goud dan ook weer kan, uh, kan gaan schijnen. Omdat, uh, omdat dan blijkt dat, ja, dat is eigenlijk het enige vorm wat geen belofte is van iemand anders. Het is dus gewoon een stuk nee, ja. Puur, als je het fysiek bezit, inderdaad. En ik denk dat dat ook wel, dat daar ook een wezenlijk verschil is tussen het fysiek bezit van goud en handelen in papiergoud. Want die handel in papiergoud, die is gewoon even sterk als het geld waarin het wordt gezetteld. En, uh, uiteindelijk, maar daarom zeg ik ook van het, het is een twee kant, een verhaal van twee kanten. Aan de ene kant heb je nu, je kan gewoon, je kan gewoon 22 miljoen bitcoins verhandelen. Dat kan. En niemand houdt je tegen. En. Aan de andere kant moet het gewoon, het moet praktisch weer gebruikt worden. En ik denk dat de beste manier is om gewoon wel zelf weer de beste currency te worden. Gewoon geld, gewoon snel. Een bitcoin transactie moet gewoon snel zijn, onchain en goedkoop. En gewoon die markt weer terug over. Want dat is, het, dat is de gimmick die alle concurrenten eigenlijk hebben. Die op dit moment ook maar enigszins een practical use case hebben. Ja, misschien op een crypto kitty na. En dat, dat doen ze niet. Ze weigeren om valuta te worden. Ze zijn nu onderhevig sowieso aan de papierenhandel in bitcoin. Dus ja, dat, dat, dat stelt het open voor heel veel problemen. En daarom denk ik ook dat die grens veel lager kan uitvallen dan we nu denken. Dus denk ik, oh, nu is er weer een grens naar beneden onderbroken. Kijk, als jij bitcoin gewoon op papier kunt handelen... En, en, ja, maar dat en is bitcoin kan op papier verhandeld worden. Maar neem dan, uh, weet ik veel, EOS of zo. Dat is toch ook helemaal in elkaar geknald. Dus al die altcoins, daar zijn geen future markten van. Dus dat, dat, uh, dat, het komt niet door de future markten. Nee, mijn, dat mijn, jawel, dat, nee, mijn dat, dat, dat, dat, dat, dat heeft niks met elkaar te maken. Maar maar ik, ik heb hier een, ik heb nog een iets andere verklaring voor dan wat ik tot nu toe gehoord heb. staat ook weer op uh, schulden.nl.nl. De uh, ik denk dat uh, uh, uh, uh, de huidige uh, neerwaartse druk die we zien... puur een manipulatie is van uh, de banken die dit inderdaad vanaf april 2017 aan het opkopen zijn... Uh, die hebben dus de media vanaf oktober, toen de Bitcoin door de 5000 ging, uh, vol ingezet om iedereen die Bitcoins te laten kopen. Um, en als je, dus, je, je kan op dit moment niet 21 miljoen Bitcoins kopen, misschien op papier wel, maar waar ik op doel is dat er pas 17 miljoen Bitcoins in omloop zijn. En dat er dus ja. nog 4 miljoen moeten gaan komen. En van die 4 miljoen komt de helft... ...in de komende twee jaar uit. En als je die nou zo slim mogelijk, zo goedkoop mogelijk wil opkopen... ...dan verkoop je dus al je bitcoins die je hebt uh, aan de kudde schapen... ...die er niks van snapt, door die media in te zetten. En met dat geld ga je vervolgens die bitcoins uh, ja, in de komende twee jaar... ...dat, de, dat er dus nog twee miljoen bitcoins bij gaan komen... Uh, uh, ...koop je ze weer op. En, en, en er gaan er nu dus berichten op de CNBC komen van hoe verkoop ik mijn bitcoins, waar je dus vorig jaar december op het nieuws zag van hoe koop ik bitcoins, gaan ze binnenkort het erover hebben, hoe verkoop ik mijn bitcoins. En dan gaan er gewoon een hoop mensen een gigantisch verlies nemen op die bitcoin, omdat ze denken ja het heeft toch geen use case en ik verkoop heel de, heel de handel. En... Oh, laat ik uh, daar wil ik wel even insteken. Ik zeg niet dat je moet verkopen. Uh, ik denk dat als je geld in bitcoin hebt gestopt in het verleden... wat je niet kan missen, dan is dat je fout geweest. En als je er nu geld in hebt zitten... ja, raad ik je aan om het er gewoon in te laten zitten. Maar uh, dus dat moet je niet uit mijn verhaal halen. Mijn verhaal is niet nee, dat nee, je nee. bitcoin moet verkopen. Maar de reden dat ik 22 miljoen zeg is omdat... Iedereen heeft wel een beetje in zijn hoofd dat 21 miljoen, dat is een beetje die grens. Hè, van dat zijn er hoeveel er ooit zullen zijn. En dat is gewoon om de bizarheid ervan aan te geven hoe dat met die papieren handel zit. Want je kunt ook wel een biljoen op papier verhandelen. Hè, misschien niet in één transactie, dat zou een beetje raar zijn. Maar als jij heel, een hele opgeklopte papiermarkt hebt, net als met het goud... dan maakt het niet zoveel uit wat de prijs is. Kijk, als jij kunt shorten met uh, weet ik veel hoeveel miljoen bitcoins... die je nooit daadwerkelijk hoeft te kopen... Ja, dan, dan kan de prijs best 20 zijn. Maar dan, komt het argument, maar dan komt het argument van Peter, want bij die goudhandel kan er zoveel gehandeld worden omdat er niemand het fysieke goud geleverd wil hebben. Dus ja, ja, niemand, niemand die dat goud koopt, gaat voor de levering. De enige reden dat dat geld nee. in dat goud gaat. Het zou geweldig zijn als iemand zegt: lever het maar. Want dan uh, kan ja, ik dan mijn gaat bitcoins verkopen, keer, en... Dat ja. gaat een keer gebeuren. Als er contracten verhandeld worden van 22 miljoen bitcoins. dan gaat daar aan de andere kant iemand uh, zeggen, want er zit iemand aan de andere kant van het contract. En die gaat uh, zeggen, nou lever mij maar. En die weet ja, gewoon precies. dat het niet gaat lukken. En dat dat de prijs enorm gaat opdrijven. Dus die koopt, eh, die koopt zich helemaal ziek aan bitcoins. En die zegt dan, nou lever hem maar. Ja precies. Nou dat zou mooi zijn als dat gebeurt. En dat is, uh, daar kunnen we op gaan gokken. Dat we op die manier uh, uh, weer wat uh, waarde terugkrijgen uit de bitcoins die we nu kopen. Nee, want laat, laat, ik, ik vind als je geld over hebt en je gelooft een beetje in uh, decentralisatie. Dan vind ik het nog steeds een goed idee om je wel in te kopen. Maar ik vind... Dat ze, nou, er is door te weinig. Je hebt die papieren kant, er is gewoon te veel druk daar aan die kant. om de waarde goed omhoog te krijgen. En aan de andere kant wordt alles uit handen gegeven. waarmee je ook maar enigszins praktisch die munt kunt gebruiken. En ik vind dat je beide moet je tegengaan. Ik vind dat ze gewoon vaart moeten zetten. Gewoon focus op. verhandel die Bitcoin gewoon op platformen. waarbij je gewoon eigenaar wordt van die Bitcoin. En maak het weer gewoon de beste munt die er is. Gewoon goedkoop, gewoon één Satoshi, weet ik veel, hoe heet het? Eén. Gewoon goedkoop. 1 cent per transactie en gewoon meteen uitvoerbaar. Wat, wat er op dit moment nodig is om al die transacties... Je hebt misschien nu een mempool die je misschien even leeg moet drenen. Maar je hoeft maar met een kleine vergroting van je blok... Kun je weer gewoon een, een, een snelle, goedkope munt worden. Doe het gewoon. Het is Ik gewoon een hard fork Krat. Nee, dat is dus het. <laughs> we we, we krijgen we, we <laughs> weer allemaal van die vorken. En, ja, en dat is... Dat al is, die mooie plaatjes, doe nou gewoon eens iets. Ja, nou ja, wat mij betreft wel. Maar het slaat nergens op. Ik vind dat bitcoin zelf moet dat terug eisen. Misschien, misschien, klaar... uh, Klaas, misschien <laughs> moet jij even een uh, sollicitatie doen bij de Bitcoin Core Development Team. Klaas, wij hebben met de e uh, club hebben wij ooit eens berekend uh, wat nou uh, een, een, een uh, adequate, nee, wat een toereikende uh, hoeveelheid zou moeten zijn die een blockchain uh, aan uh, uh, data moet verwerken om, om de hele wereld te kunnen dienen. En toen kwamen wij op ja. 1500 gigabyte per uur. Ja. En dan, als je dat door 6 deelt, dan heb je ja, dus 20 je minuten. Ja, je ontkomt er niet aan. Als jij uh, zeg maar uh, een valuta wilt zijn in je blockchain, ja, dan ontkom je niet aan door die transacties op een gegeven moment toch te registreren. Dat ja, dus die, ik, die, die, maar... die data die zal toch bestaan. En ik zeg ook niet dat je niet moet zoeken naar alternatieve structuren. En dat is ook niet mijn punt. Uh, mijn punt is ook niet om meteen uh, naar een gigabyte blok te gaan. Of weet maar, ik wat. Waar punt, die andere gekken op uit zijn gekomen maar, zonder dat het zelfs, echt nodig is. Zelfs als zou je dus een gigabyte doen, dan is het nog niet genoeg. Dus nee, dat, dat is ook mijn punt. Mijn punt is dat op dit moment... Uh, kijk, er, er was een handjevol winkeliers die pionierden... Met ik accepteer bitcoin. Nou en dat is heel mooi. Dat zijn mensen, dat zijn ondernemers. Die steken hun nek uit om een product te gebruiken. En ik vind als bitcoin core ben je een gedeeltelijk... Eh, vertegenwoordig je eigenlijk. Ja, ik snap wel dat het gedecentraliseerd is en dat niemand het bezit. En dat ik ook wel zelf een hart voor kan maken. Nou misschien met enige studie zal ik dat ook technisch daadwerkelijk kunnen doen. Maar daar gaat het niet om. Het feit dat er mensen zijn die daarin hebben geïnvesteerd. Als ik, ik. Ik kan in bijna elk land. Kan ik wel de sticker Bitcoin vinden op de deur? Dat zijn allemaal bedrijven waar dat niet meer actueel is. Omdat ze dat gewoon hebben weggegooid. En dat vind ik stom. Als je dat doet. Als je dat weggooit, als je dat zo gemakkelijk weggooit, dan weet ik gewoon dat je niet op de goede, uh, de, de goede richting zit. Nee, maar de, ik vond bitcoin dat... vond ik geweldig. En het idee dat mensen in Venezuela toch met elkaar kunnen handelen zonder de overheid er wat aan kan doen, dat vind ik een briljant idee. Maar ik wist wel dat ik toen ik de toen de prijs hoog was en ik wou wel wat bitcoin verkopen, dat het gewoon niet kon. Of dat ik me krom moest betalen aan transactiekosten, toen wist ik al, dit gaat hem niet worden. Dit is niet het product wat wij nodig hebben. En Bitcoin gaat, ik ga het gegaan, als ze niet zorgen dat ze gewoon in ieder geval die mensen die bereid waren om hun nek uit te steken voor bitcoin, als ze dat niet weer omarmen en terugnemen, de store of value is bullshit, letterlijk bullshit. Maar daar wil, wil ik toch weer even op ingaan, want ja. nu komt er een andere munt en die heet Ripple en die gaat jou alles bieden wat ja. je maar wilt. Want Klopt. En heel veel mensen, en ze, ja, en heel veel mensen geven geen reet om het verschil tussen Bitcoin en Ripple. Dus dat, dat kan ik je garanderen. Als Bitcoin dat niet teruggeeft, dus ze zijn de grootste, ze zijn de eerste, ze zijn de bekendste. Dus pak en, dat en, gewoon en terug. En, en geef en al die winkeliers die. Een bepaalde vorm van vrijheid, wat Ripple dus niet heeft. Nee, maar, maar dat interesseert echt niemand. Nee, wel, nee, jouw. Dat klopt, daar heb je dus gelijk in. Maar als het jou dus wel interesseert... dan heb je dus een use case voor bitcoin. En dan klopt. moet je het ook, ook kunnen accepteren... dat de mensen die dus die investering gedaan hebben... en die hun nek hebben uitgestoken... om bitcoins te accepteren met hun winkel... Uh, misschien de verkeerde uh, uh, implementatie hebben gegeven... Nee. aan die bitcoin. Omdat ze nee. dus beter... Nee. of nu dat blijkt dat de, uh, niet de hele wereld... als een betalingen in bitcoin kan doen... Uh, zullen er dus... ...zal er een netwerk om die bitcoin heen gemaakt moeten worden... ...wat onder Klopt. andere ook het Lightning-netwerk kan heten. Ja, nee, maar dat is prima. He? Ik denk Altijd. dat Klaas gewoon op een andere termijn kijkt ook. Want, want Klaas zegt, ja, het interesseert niemand wat... Uh, ...of het nou decentraliseerd is of niet... ...en het interesseert niemand wat... ...of er een papierhandel van 20 mil miljoen per dag is... ...maar... Het is net zoiets als het niemand interesseert of er krediet op... of die met krediet betaalt of dat hij met geld betaalt. Men interesseert het niet totdat nee, tot het bij Cyprus opeens een bail in is... en je alles boven de 100.000 kwijt bent. En dan ja, interesseert het ook. mensen opeens wel. Nee, wat ik denk, het, het is, moet een combinatie zijn. Ik zeg niet dat je uiteindelijk tot die gigantische gigabytes per uur... moet gaan groeien met je size, Maar ik zeg wel dat je op dit moment met gewoon een verdubbeling of een viervoudiging... Kun je gewoon nog steeds de leading world currency zijn. Ja, want ja. zo groot is die markt. En dat, die stap had je gewoon kunnen doen. Want uh, uh, die hoeveelheid opslagdata, uh, dat, dat is gewoon niet belangrijk. En ja, dat heb je in vorige afleveringen ook al gezegd. En, dit. Ja, en uh, de reden waarom dat belangrijk is, is omdat. Als het, veel, als het wijd verspreid wordt, als veel mensen het blijven doen. Kijk, wat, wat je nu krijgt is dat het mijnen wordt zo duur qua elektriciteit. Er zijn nog maar een paar plekken waar wordt gemind. Nou, en dan krijg je mijn andere reden waarom bitcoin kan verdwijnen. Is overheden kunnen straks heel gemakkelijk gewoon confisceren en overnemen. Ja, maar dan past de moeilijkheid gaat zich aan en dan, kan je, dan is het zo weer decentraal. Ik denk niet dat dat gaat werken. Nee, ze ja. kunnen het gewoon illegaal houden. Het, het is nog steeds. Zet jij maar. Ja, maar dat klopt dus, toch? Hè? De als, die de, de, de, als de overheid als ze die, die centrale fa farms oprollen, dan gaat er een heleboel hashpower verdwijnen. Als er hashpower verdwijnt, dan heeft het netwerk doordat er hashpower weg is. Dan gaat de moeilijkheidsgraad omlaag en dan kan je gewoon weer je fpga miner aan gaan zetten. Nee, nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee. En nee, ze, komt, gaan, het Yoshi ze gaan het, het of ze niet Ze gaan het, nou, nee, ze het is... niet uitzetten. Ze gaan zelf minen. En ze gaan confisceren en met belasting van die hele goedkope Essex opkopen. Totdat ze gewoon 51% afval kunnen doen. En gewoon het hele netwerk waardeloos kunnen maken. Ik heb nog nooit een overheid zien, uh, zien minen, Dat zouden ze natuurlijk ook met goudmijnen kunnen doen. Maar. Nou, waar, nee, maar dat hoeven ze bij goudmijnen niet te doen. De essentie van goudmijning is dat het, het wordt al in dollars verhandeld. Die, die, uh, de dollar, de mensen achter de dollars zijn niet in ja, bij. wordt worden ge... in dollars verhandeld. Ja, precies. En daarom willen ze het ook op, die handel op papier hebben. Dat is de manier waarop ze de greep op krijgen. Maar als je het echt decentraal wil houden, dan moet je uiteindelijk ook een manier verzinnen. Waardoor uh, je eigenlijk proof of stake combineert met proof of work. Dat zeg maar al die mensen, al die kleine mensen die niet zelf kunnen mijnen. maar die wel baat hebben bij een gedecentraliseerde munt, dat die op een of andere manier toch een stem blijven houden. Want mining power is nu al heel erg gecentraliseerd. Overheden kunnen het confisceren en gewoon zelf blijven minen. Dus niks maar die zijn er, nee. al, er zijn ook al munten die, die alleen maar met script mining gedaan kunnen worden bij FPGA's. Omdat ze heel veel geheugen vragen. En een ASIC niet, uh, slecht is met heel veel geheugen. Nou, misschien overleeft zo'n munt dan beter in zo'n wereld. Ja, we zullen het zien toch? Ik bedoel, die zijn er ook, dus... Uh... Ja, maar ik heb het gevoel dat ik een beetje alleen in het standpunt. Ik denk dat het echt een gemiste kans is. Je moet alles omarmen. Je moet niet uh, mensen die jou, uh, die jou omarmen zo makkelijk weggeven. Uh, een nieuwe klant is veel moeilijker uh, mensen die te krijgen jou dan. Omarmen dan... Zo gemakkelijk nou, mensen, mensen die Bitcoin in het verleden hebben gebruikt als, als transactiepunt. Gewoon al die steden, overal waar die sticker hangt. Dat zijn mensen die hebben. Hm? Het punt is dat, als je, je, kan, je kan het niet blijven opschalen, want dan kom je op 1500 gigabyte per ja, ja, uur uit zei, ik, en dan ze heb je het nooit opgeschalen. Mag, opgeschaald. Ik, mag dan ik, ik daar dat... nog even uh, iets tegen inbrengen, uh, ja. maar om mij bij Klaas aan te sluiten. Ik, ik kan me nog herinneren, toen ik uh, websites maakte in de jaren 90, was uh, 41 ja. kilobyte, dat, zo, zo veel, dat was al heel veel van een website. En als je nu naar een gemiddelde Facebook uh, timefeed gaat kijken, tijdlijn. Hm. daar dat staat al in, in uh, ja, dat bijna een gigabyte of zo wat je in één keer binnenhaalt. Dus dat, dat, dat ja. Huh? Ja, je wil, dan wil je eigenlijk zeggen dat, dat, uh, dat toekomstige in de toekomst, die bandbreedte is niet zo, niet zo belangrijk meer. Nee, ik denk dat je moet even verder kijken. Ik bedoel dat, dat, als je kijkt van hoe dat shit zich ontwikkelt. Ik bedoel, dat, ja. Maar, hoe dan ook, die, die piek van 20.000 dollar dat is niet, ja, het is niet gecrashed omdat, omdat er een technologische fout is gemaakt. Er is misschien wel een technologische fout gemaakt of een, of een, of een uh, zal het, het zal het een factor 4 kunnen laten meegroeien? Maar ik denk niet dat het veel had uitgemaakt voor het geel. Het is gewoon, er zat gewoon een stevige bobbel, een, een bubbel in. En ja, je, je ziet gewoon dat de, de rare, ja, de kleine, de de, de, huisschilder, de de schoenenpoetser, die gaan opeens allemaal in een of andere obscure altcoin zitten, zitten speculeren. Omdat ze denken snel rijk te worden. Dat is gewoon altijd al het, het einde ja. geweest. Dat, dat de vraag gaat opdrogen, want dat betekent gewoon de laatste mensen met geld stappen erin. En daarna zijn er geen kopers meer en dan zit iedereen te wachten tot de prijs omhoog gaat om te verkopen. Ja. Maar dan heb je alleen maar potentiële verkopers en geen kopers. Dus de markt ademt in en de markt ademt uit. Ja, dat is ja, inderdaad gewoon echt een, gewoon een, de klassieke bubbel. Inderdaad. Dat, en, dat, en het is natuurlijk, zo'n bubbel wordt zo groot omdat er veel omdat er centrale bankeninterventie is die, die, sta, die steeds weer een nieuwe bubbel opblaast. Eerst de dotcom-bubbel en dan een huizenbubbel en dan een, uh, een aandelenbubbel. Ja, dus ik wil de... toch even zeggen dat het, het feit dat hij naar 20.000 is gaan en nu weer naar de 2.000 gaat, dat, dat boeit me verder niet. En dat is ook niet waar het om gaat. Het gaat erom dat, die, dat toen dat gebeurde en dat het volume niet aange... werd gekund en dat ze... Want toen hadden ze eigenlijk al gewoon een stap kunnen... Het hoeft niet heel groot. Gewoon een megabyte erbij of naar 4 megabyte. Dat is voldoende. En dan had je gewoon de stroom, de, de gestadige groei die erin zat... ...had je nog voor een hele lange tijd kunnen opvangen. En dan had je in ieder geval een beetje dat vertrouwen gehouden in mensen die er... Want ik, ik vind als jij, als iemand iets met jouw product gaat doen... ...je hebt zeg maar een klant, om het zo maar even te zeggen... ...en jij doet niet de moeite om die klant te behouden... ...en je denkt in de toekomst nieuwe klanten makkelijk te kunnen krijgen... Nee, ik, ik heb, geloof niet in bedrijven die het zo aanpakken. Als je zo moet kiezen nou, dat, van bedrijf, dat, ja. Mijn punt is dus dat die mensen die dat verwachten van dat product, hebben dus een verkeerde verwachting van dat product. Nou, ik misschien. heb op dat moment wel kunnen uitcashen, omdat ik 100 euro aan fee betaalde. Ja, dat heb ik 100 euro betaald en dan kon ik wel op 20.000 euro mijn, uh, mijn bitcoins van de hand doen. En, en de mensen die dat op dat moment niet deden en, en dachten: van ja, ik betaal geen 100 euro fee, want uh, uh, dat is mij te duur. Ja, die hebben dus uiteindelijk het zelf moeten betalen. doordat ze die dingen. Ja, nee, maar kijk, als anders? jij. als je alleen gaat kijken naar mensen die. Uh, die dat soort bedragen in Bitcoin hebben. en die. Uh, 100 euro 4 kunnen betalen. ja, dan. dat is nou net niet wat ik belangrijk vind aan Bitcoin. Dat zijn mensen zoals jij en ik. Nou, het, het, het, ik zei nou. ik heb geen 1 cent in Bitcoin zitten die ik niet wil verliezen. Ik ga ervan uit dat ik er niks van overhoud. Maar als ik, als ik er wel iets van overhoud, dan vind ik het alleen maar geweldig. En. Dat is juist de zwakte, dat is toen ik merkte van... hé, hey, ik moet heel veel gaan betalen om deze transacties te doen... toen dacht ik, oh, dit product is slecht. Ik zie dat bedrijven die, die stikken op de deur hebben... Het, willen het niet meer gebruiken. Ik wil een simpele transactie doen, dat lukt niet. Dan zie ik gewoon allemaal signalen dat ik denk van... ja, dit ah, is gewoon ben, een slecht product. Ik ben het met jou eens, behalve met dat laatste argument... of met dat laatste punt. Ik denk namelijk dat, dat die bitcoin... Een, een, een soort goudstandaard moet zijn en dat nee, daaromheen omheen... Nee, en nee we gaan gaan de... al meteen tegen. wat Satoshi Nakamoto oorspronkelijk wilde, dat het een ja. digitaal betaalmiddel uh, zou zijn. Ah, maar ja, we heen. kunnen het hier nog lang over hebben, maar ja, we willen we die vier onderwerpen ook nog afdoen? Ja, voor, we hebben nou, nog vier onderwerpen. Tijd op, ja, ja, ja, ja, nou, ja, we ja, tijd. Ja, we ja, keer. Uh, volgende uitzending gaan we gewoon weer alle, allemaal onze standpunten herhalen. Ja, dan gaan we hier weer verder. Dames en heren, wordt vervolgd. Dankjewel Peter. Uh, ja, We hebben het volgende berichtje. Dan gaan we even naar de bankenwereld. Uh, banken doen te weinig tegen belastingontwijking. Nou, het een mooie reden om in de bitcoin te gaan. Nou, de enige <laughs> reden dat ik dit eigenlijk poste is om, om vanwege de, de manier waarop dit uh, uh, even neergezet wordt. Want hij zegt, maar op het gebied van belastingontwijking, vrouwenrechten, klimaatverandering... Uh, Laten de financiële instellingen het volgens de eerlijke bankenwijzer afwijten. En later halen oh. ze ook nog dierenwelzijn bij. Oh wauw. Maar er wordt Dat gewoon... is... het wordt gewoon een beetje onder één noemer geschoven. Dus dierenwelzijn, vrouwenrechten, klimaatverandering en belastingontwijking. Het zijn allemaal uh, ethische zaken. <laughs> Terwijl juist belastingontwijking is juist een ethische zaak. Uh, want... Nou en... Belastingen, worden mensen mee gecombineerd. Daar doen die ja. banken hartstikke veel mee met belastingontwijking. Ja, daar ja, creëren ze een heleboel banen van, maar dat is nou weer niet belangrijk. Nee. Maar uh, wat ik wel uh, uh, raar vind, staat hier dan, uh, ze hebben weinig banken met de uitzondering van Triodos en Volksbank, een management systeem dat direct de actie onderneemt als belastingen worden ontdoken. Dus iedereen gelijk weg bij Triodos en Volksbank. <laughs> dus dan kijken welke banken, ah deze banken die doen er niks aan. Goed, dan moet ik daar naartoe. <laughs> Precies, ja. ja, het is ja, de meest immorele zien. sector van de planeet denk ik, hè? De, de banken, dus ja, wat moeten we erover zeggen. Daarom doen ze ook aan uh, vrouwenrechten, klimaatverandering enzovoort, uh, en, uh, om dat uh, te onder de tapijt schuiven. Ja, of het zijn uh, vaak de mensen die het zelf fout doen, hè? dat zie je wel vaker, dat van die uh, mensen die eerst op Twitter of op andere social media heel erg voor een bepaalde zwakke groep of een bepaalde misstand opkomen, die... Zie je dan een half jaar later in het nieuws, omdat ze zelfdadig zijn in dat veld. Ja, die dominees die heel erg staan te domineren ja, ja. tegen, tegen eh, homoseksualiteit, die blijken dan. Eh, Precies, het ja, waarschijnlijk... een of andere laserboy in het toilet gesnapt worden Ja, ja, ja, ja. zo stereotyp is dat. Ik ben, als, ik ben door dat proces ben ik al zo. Ja, ik, ik kan bijna niet meer iemand eh, echt te keer horen gaan over zo'n onderwerp zonder te denken: ah, hoe zit dat dan? Ja, als iemand een keer hoort gaan over bitcoin, dan denkt dat ook Ja, niet. ja ik denk bitcoin. En waar komt die emotie vandaan? Nee, ik, ik, ik, ik, ik geloof juist. Oh in. Jee. Nee, nee, nee, we gaan niet terug waar jij in gelooft. Maar ik denk, dit, uh, ik, ik denk dat, uh, dat het pad die je moet nemen is, is het pad waarbij het, waar iedereen wordt gebruikt. Dat is een heel uh, belangrijk ja. pad. Ja. Hé, hey, uh, <laughs> afnokken. We gaan voor de, verder naar de volgende onderwerpstelling. Ik zal er aan moord op 78 vrouwen. Ik wil ja. mijn stad zuiveren. Je neemt hem de woorden uit de mond, inderdaad. Ja. Uh, ja. Nou, ik eh, heb ik het gelezen, Ga ja. Apart dit. Hij noemde zichzelf een schoonmaker en trok erop uit in de straten van Angarsk in Siberië. Ik wilde mijn stad zuiveren en prostituees. Maar, dat staat wel de meeste was zijn slachtoffers waren geen sekswerkers, maar familievrouwen met gezinnen. En, uh, ja, het... Het rare aanzet, het is natuurlijk een politieman. Dat is uh, ja, dus de manier om het te doen. Want er wordt er ook later gezegd... Twee decennia land was het mogelijk om aan enige verdachtmaking te ontsnappen. Ook toen hij met, in 1998 met pensioen ging. Bij de ze ging hij door met moorden. De politie negeerde systematisch bewijsmateriaal... dat erop kon wijzen dat de seriemoordenaar naar iemand uit hun eigen rang kon zijn. Dus dat is wel al, al onmogelijk natuurlijk. En het rare is ook dat... Uh, maar ja, dat zie je wel vaker bij dit soort uh, gestoorde lui... dat hij sprak... Um, wacht even. Nee, hier staat het. Uh, um, het waren ook voornamelijk vrouwen die. Uh, ja, zelf verklaarde hij dat hij aan het moorden ging omdat hij zijn vrouw Elena verdacht van de overspel. Opmerkelijk was wel dat hij vrouwen zocht die leken op zijn moeders. Ze zouden hem in zijn jeugd mishandeld hebben. Dat zie je bijna altijd met bij dit soort, uh. dit soort uh, gestoorde gasten: dat hij. Uh, ja, dat die een of andere jeugdtrauma. Niet dat dat ook maar iets goed praat, maar het is wel. Uh, ...ja, gevolg Ja, hij heeft het verhaal wel... ...hij heeft inderdaad 100... ...maar hij heeft nu nog bekend dat hij er nog... Uh, ...50 of zoiets had vermoord hij was voor 22 al veroordeeld... ...en nu kwamen er nog 50 bij of zoiets. Ja, en wat er ook hier... ...hij sprak vrouwen aan die dronken waren... ...of een naar zijn mening moreel verwerpelijk leven leiden... ...en bood hen een veilige rit naar huis aan. Vaak in zijn dienstvoertuig van de politie. Maar wie instapt stond iets heel anders te wachten, dus... Ook weer het vertrouwen in de autoriteit. Dat is deze dames fataal geworden. Die zagen een uniform en een politieman. Die dachten: Nou, ik kan ik wel vertrouwen. Aha. Ik begrijp nu uit dit verhaal dat ik bij de Fiat moet gaan werken. Ja, dat is de manier om inderdaad uh, uh, iets met je bitcoin te doen. Ja. <laughs> ja. En hieraan gekoppeld hadden er nog een ander politieberichtje. Ehm. Um... Ja, gewapende boa's. Dus Daar zijn de politie niet zo uh, gesummerd van. Boa constrictor. Ja, ja. die burgt je burgtje, langzaam Ja, die boa's, dat hebben we al eerder over gehad. Dat zijn van die, die, die gemeentelijke verordeningen. Dat zijn allemaal van die belachelijke dingen. Dat je niet meer dan 50 meter bij een supermarkt vandaan mag zijn met een winkelwagentje. Of dat je niet op een stoepje mag zitten. Of uh, dat je niet mag uh, plassen binnen een bouwde kom. Of uh, nee, allemaal dat soort. Uh, eh, uh, verordeningetjes. En die, eh, uh, ooit een keer televisieprogramma die dat, uh, die de raarste daaruit heeft. Je mocht geen toiletpapier hebben met de Zwitserse vlag daarop gedrukt. Oh. <laughs> en, uh, ja, die willen eigenlijk allemaal vuurwapen hebben om dat uh, te handhaven. En dan zegt de politie, de politie, ja, dat is natuurlijk allemaal overheid, maar die, die hebben toch wel iets van, ja, maar wij wilden vuurwapens, uh, en, uh, die zeggen dan, ja. Uh, de Boa en de politie niet naast elkaar, maar met elkaar. Want naast elkaar, dat zou dan suggereren dat ze ook een wapen mogen hebben, maar met elkaar. Dat betekent nee, als het om uh, geweld gaat, dan moet je toch altijd bij ons komen bedelen. En dan zegt hij ook gewoon, het geweldsmonopolie hoort bij de politie. Het is een onderscheidend criterium in de samenwerking met onze partners. Dat is een principieel standpunt waar wij aan hechten, zegt de chef Erik Akkerboven. Dus. Het is een principe gewoon dat de, dat de politie een monopolie heeft. Ja, nou, het gaat niet om uh, vuurwapens, maar om... Uh, um, ja, hoe ja, dat ook niet dan? eens. Wapenstok, pepperspray. Ja. En er zijn er dan uh, 4.000 die hebben handboeien, dat is al, uh, dat is al uh, heel wat natuurlijk. Om mee te spelen, of, waar, of, of hebben ze handboeien? Ja, voor thuis. Dus spelletjes. Voor thuis. Thuis is dat. <laughs> dus ze hebben wel handboeien, maar ze hebben verder geen middelen. Het zijn, het zijn ook niet fysiek de meest imposante mensen. Dus dan heb je met iemand... hand uh, dingen Ja, dan dus heb je iemand die gaat uh, ja, zonder verdere manier om iemand te dwingen, toch die handboeien omdoen. Dat lijkt me een beetje contraproductief. Want dan, ja, iemand die dat wil, die hoef je in principe niet te boeien. En iemand die dat niet wil, ja. Als, als je alleen maar handboeien hebt, als je twee handen vol met handboeien hebt, je komt er aangelopen, ik ga jou boeien. Dat is niet voor jou. Ik denk dat de bedoeling doen, dan is dat ze de politie bellen, die dan met een vuurwapen erbij komt staan, zodat zij de handboeien aan kunnen doen. Ja, uh, precies, ja. Uh, dat, moet, dat moet zo zijn dan, want ik weet ook niet hoe dat anders in, in zijn werk gaat. Nou, eerst identiteitspapieren opvragen, die noteren, en dan zeggen: ik ga je handboeien omdoen. En als je het niet doet, we weten waar je woont. Ja, vervelend. Ja. Ik verbleef in Breda een tijd bij het station en het park in de buurt. Ja, dit klinkt wel heel treurig, ja, Dat was het ook. In een kartonnen doos? Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Ja. Met, met je 1 miljoen bitcoins. Ja, maar die waren toen nog niks waard. Dank je. Dus moest ik nog vasthouden. Dat is toen nog een floppy coin. Ja, dat was. Ja. Ja, dat is te tegenwoordig doet een Bitcoin-cash het zelf. Ja, um, was, je zoek, was je daar op zoek naar andere Bitcoin-liefhebbers? Nee, ik, ik, heb daar een, uh, ik heb daar een tijdje uh, uh, kosten, voor kosten inwoning, uh, in inwoning. In een kartonnen doos, geloof uh, Een landparty in een kartonnen doos. Ik, ik, ik, zelf, <laughs> ik, kan hier, ik kan hier nog hele lange verhalen over vertellen die jullie <laughs> waarschijnlijk in de Oké, dat is to the point gewoon. <laughs> ehm... Um, en dan liep ik door het park en dan liepen dus uh, een groep van 16 van die Boa's die allemaal ingewerkt werden met twee politieagenten en die liepen daar dan een rondje door het park. En dan ging de politieagenten het allemaal uitleggen hoe dat het dan in zijn werk ging. Dat is ongeveer anderhalf jaar geleden. En ik denk dat er dus sinds die tijd een hoop van die Boa's bij zijn gekomen. Ja, dat, dat, dat was het tijd. Ja, en dan is de politie dat is dat de grootste werkgever van Nederland. Dus dan vraag je ja. af, hé, uh, hey, is daar die Boa's ook bij mee? Of, uh? ...wordt het dan nog, groter, een nog grotere werkgever. Ik denk dat die boa's... Het, ...dat staat er hier ook een beetje op die... die ja 23.700 boa's zijn er. Ik wil even kijken hoeveel politieagenten er zijn. Ja, en uh, overigens staat er ook bij... ...dat sommigen toch een vuurwapen hebben. Enkele honderden hebben een wapenstok... Spe, ...pepperspray of een vuurwapen. Dus dat, we, dat het niet om een vuurwapen ging... ...dat is niet helemaal waar wat je net zei. Dat is gewoon goed verborgen... ...tot in de laatste regel van het artikel. Mm. Maar ja, 10.000 dienders, zie ik hier. Nou, dat, de, dat is toch best wel. Er, er ja. zitten geen boa's bij dan, want dat zijn wel al, al 27. Er zijn al, al meer boa's dan dienders. Oh, jongens. En, en de dienders zijn al de grootste werkgever. Ja, maar dan valt dit dus onder de gemeente, weet ik veel wat, zoiets. Gemeente. Ja. Maar ja, dan zou de politie ook wel onder moeten vallen eigenlijk. Dus, nou, dus ik, ik, ik zeg het, ik zeg het en dan denk ik, nee, dat klopt niet wat ik zeg. Ja. Of zijn de, zijn, de, zijn de BOA's ook agenten? Nee, dat kan niet. zijn er? Er zijn er gewoon meer, meer BOA's dan agenten. Dat is een plaag. Ja, maar goed, ik, ik wil toch een beetje afsluiten met goed nieuws. <laughs> ja. Ja, ik heb hier een berichtje uit de Verenigde Staten van Amerika: Land of the Free Home of the Brave. En uh, ja, er was een jongetje die had zoiets van: nou, zijn we wel echt een Land of the Free? En die vond de regel in, uh, ja, in zijn, zijn, zijn woonplaats, uh, namelijk Semperance. dat je geen, ja, ja, dat je geen uh, sneeuwballen mag gooien. Dus die dacht van, hey potverdorie, daar gaan we wat aan doen. Dus die is gaan protesteren. Ja, wat gebeurde er toen? Hij heeft gewonnen. Ah, Dat is uh, wel, wel mooi. Sneeuwballen gooien is gelegaliseerd. Ja. Inderdaad. En ja, ah. was al het was een 100 jaar oude wet of zo. Het, het is ook al dat rare met wetten dat ze nooit weggaan. Hoe... Hoe achterhaald ze ook zijn. Er wordt nooit er maakt zich nooit iemand hard voor het schrappen van een van een wet, en alleen maar voor het bijmaken van een nieuwe wet. En dan staat er uh, Kyle Rietkerk. dat is, ik denk de hele Nederlandse naam, assistant to the Severance Town Administrator, said that the rule was part of a larger ordinance that made it illegal to throw or shoot stones or missiles at people. Animals, buildings, trees, any other public or private property or vehicles. Snowballs felt under the town's definitions of missiles. <laughs> Okay. Dus, uh, en uh, er is nog een andere wet ook dat, uh, huisdieren, hij zijn alleen kat en honden en als je dus een uh, guinea pig hebt dan, uh, ja dat telt niet dat is ook illegaal wauw dus de volgende <coughs> zijn aardig bezig geweest met uh, gemeentelijke verordeningen natuurlijk allemaal de boa's met, uh, met mitrailleurs gehandhaafd worden daar dus we hebben eigenlijk meer van dit soort jongens nodig ja, nou die, die jongen die heeft vanaf vandaag natuurlijk een gigantisch uh, goed gevoel bij de overheid. Dus, ja die goed, wordt, Ja, dat is op zich, er uh, is toch niks er mis mee? Die wordt later burgemeester van zijn plaatsje. Ja. Ja, als hij dan, dan, dan nog, steeds in, uh, nog steeds die bui heeft van wetten schrappen, dan uh, ja. Nou, er wordt gezegd dat alle kinderen hebben, zijn blown away dat het uh, illegaal is dat je geen sneeuwballengevecht in Severance mag hebben. Zei hij voor de meeting. Maar wat er dan uiteindelijk gebeurt is dat de, de town leaders uh, de kinderen altijd aanmoedigen met: jij hebt de macht om de wetten te veranderen. Maar niemand heeft dat tot nu toe gedaan. <laughs> dus zij wachten erop tot er iemand komt uh, die zegt: uh, nou, zouden die oude wetten eens afschaffen. Want ja, als die dat niet doet, dan, als er niemand, sorry, niemand is, dan, dan dan kan je dat niet doen. Je moet een roep des volks hebben. En die zijn nou gekomen. Nou ja, hij heeft het wel voor elkaar dat hij op vrijheid radio is gekomen. Die uh, ja, veel prestatie. Dat is natuurlijk nog beter als er iemand is die zegt: hé, hey, uh, we moeten niet het hele systeem verwerpen. Je kan wel proberen een verrotte boom, van die, een boom die van binnen helemaal verrot is, uh, te redden. Maar misschien is het nog beter die hele boom om te hakken, te verbranden en dan de. Om het eruit de grond te trekken en dan ook de wortels te verbranden. Jij ja, had met een geel hesje aan een sneeuwballengevecht georganiseerd, joh. <laughs> We proberen oh, ja. zes wetten tegelijk Arresteer te doen. Arresteer me maar! Arresteer me <laughs> maar! maar. <laughs> <laughs> uh, nou, ik vind het idee van aan het systeem onttrekken dan misschien wel beter, denk ik. Uh, je moet het systeem gewoon niet voeden. Op een gegeven moment wordt het net zo irrelevant als de katholieke kerk, uh, toch? Dat is lastig, ik heb het systeem vandaag weer behoorlijk gevoed. Uh. Hoe wel? <laughs> ja, ik, ik had een, uh, het was vandaag een bonusdag uh, bij uh, op het werk. <laughs> waar het oh, ja, ja. worden uitgedeeld. Uh. En dan uh, moet je altijd even bedenken dat het uh, meer dan door tweeën gaat. Ik ai, ai. wel overwerken. Ja. Nou, goed, ja. Met het laatste bericht, doen we dat nog? Of, uh... Ja, tuurlijk. Ja, ah, oké. Okay. Eh, uh, dat gaat over, eh, uh, ja... Yeah. De Thoth Audit? Ja, Thoth Audit. Wat is dat? Tot dat staat voor That Ho Over There. That Ho Over There, de hoer daar. Ja. Oké, het is een, een soort wet om een hoer aan te geven. Nou, dit is een hashtag. Dit, uh... ja, dit is een, tot is, is, is hem inderdaad een beetje, hoe slang. Yeah. <laughs> ja. Het gaat om dat, er <coughs> zijn een heleboel dames, die hebben dan premium snapchats account waarbij ze oh. foto's en video's delen met mensen die ze daarvoor geld sturen met echt waar, je. bestaat dat? dat bestaat, ja die, het, nee, echt. Echt, uh, ik ben er ook geschokt door dat dat, ik uh, dacht dat dat oh. na, na de, al die duizenden jaren nou toch wel afgelopen was, maar nee hoor <lacht> het bestaat toch nog steeds denk, ja, nee, nou. maar het gaat ook verder dan dat hoor ze hebben ook wel, uh, die mensen die dan aan de koffer gaan, die gaan ook bellen of uh, contact zoeken en gewoon uh, aanbieden. Want als je genoeg geld biedt, dan komen ze ook gewoon langs. Dus, uh... Ja, ja, oké. Okay. Nou, in ieder geval. De vraag is altijd of die dames daar belasting over betalen, over die inkomsten. En het oh, antwoord is waarschijnlijk Nee. <laughs> nee, ik werd diep geschokt. Maar <laughs> <ik> wederom geschokt. <laughs> en, uh, maar er zijn dus een aantal van, uh, ja, klanten, zeg maar. En die hebben ze opgegeven bij de IRS. Nee, dit, dit was volgens mij niet zo'n fortje, en actie gewoon uh, van hele vervelende mensen. Die uh, gingen ze gewoon een beetje lastig vallen. Want dit waren niet uh, klanten die tevreden waren met het product. Dit waren uh, volgens mij gewoon nee, echt, nee. Nou, ja, wat, wat ik, ik heb daar zo'n ja, interview over gehoord met twee mensen die daar mee in verstand van te hebben. Of iemand die daar wel dichterbij zat. En die zei, ja wat die... Wat die dames vaak deden ook, is dat ze zeggen: van ah, ik kijk hier, uh, ik ben uh, op een dure vakantie. Op ja, het, uh, op het geld, met het geld van sukkels. En dan gaan ze hun ja. klanten voor sukkels uitmaken. en dat, ja, dat, dat is niet uh, slim. Dat schoot uh, bepaalde ja. mensen, geloof ik, in het verkeerde keel gehad. En dan zegt: Nou, als ja. wij dan zo'n sukkel zijn, dan zullen wij jou uh, ook eens even pakken. Ja, ja dat is een dure, dure fout. Ja je ja, dat je beter eh, toch respect kan blijven houden voor je klant. Ik, bedoel, nou, vind, ik, ik, ik vind klantenbinding belangrijk. Dus ja, dat je ja, echt al, al aan, langer termijn. <laughs> uh, geen <laughs> geen langer termijn vertrouwen in producten die niet klantenbinding doen. <laughs> ja. nee, het, is, uh, ja, het, het, het is wel zo dat beide hier zijn in ieder geval de dupe waarschijnlijk. Dus ja, wat je daarmee opschiet, dat, uh, dat uh, snap ik niet. En het, uh, het is sowieso heel fout, denk ik, om iemand bij zo'n criminele organisatie aan te geven die, ja. die dan uh, daar achteraan gaat. Ook, ja, ik, ook als ze zich uh, fout gedragen. Of, uh. ik, ik volg ook andere mensen online die, uh, dit, werd ook, uh, dit was een beetje een hot topic en werd ook besproken. En toen heb ik inderdaad ook wat van die screenshots gezien met hoe ze dan reageren inderdaad over een domme klant ofzo. Een domme... De domme mensen die hun dan dat geld geven voor die vakanties en zo. en uh, dat is een vriend ook, van jou. Dat is een vriend van <laughs> jou. Ja, nee, nee, Ja. <laughs> ja. <laughs> ik vond het niet slim. Ik dacht dat van, um, nou, ik vind ook de meeste van die vrouwen van, ja, het is vaak ook een beetje net op de grens, hè. Hoe ze, ja, het, het zijn niet de, de mooiste of zo. Ze hebben ook vaak heel veel tatoeages en zo, dat vind ik persoonlijk vaak niet zo mooi. Ik vind het altijd heerlijk als ze zo lekker zeggen dat je zo sukkel bent. Ja, hou je dan van, betaal je ja, extra dan? <lacht> <lacht> ja, maar ik, ik kijk altijd gratis, ik kijk altijd gratis. Dus dan denk ik, ja wie is er hier nou dom? Ja bedoel je. Ja, waar dan? Ja, wat, maar kijk, ik met de, met, kijk samen met de buurman kijk ik mee. Ah zo, gezellig. <lacht> Ja, het is natuurlijk ook, het is wel moeilijk voor de IRS dit om dit aan te pakken natuurlijk. Want ja, er zitten ook hele vage gebieden ertussenin. Vooral uh, ja, dat er uh, vriendjes wel wat geld toeschuiven. Of uh, ja, is een cadeautje dan ook al uh, een... Want, dat, want bij die, uh, wat was het ook, die Megan laatst met Prins Harry. Die kreeg dan een, een huwelijksring van 70.000 pond of zo. Toen ja. ging de Amerikaanse IRS zeggen ook van ja, dat is eigenlijk ook gewoon inkomen. Ja, ja, ja het wordt ja. heel moeilijk om daar... Uh, onderscheid tussen te maken. En de huur die ze niet betaalden in het paleis, in het paleis te wonen dat was ook uh, inkomen. Maar ja, hoe zit dat dan bijvoorbeeld, als want heel veel van die mensen hebben ook gewoon een Patreon. Zo kun je gewoon elke maand geld overmaken, krijg je foto's. Ja, ik denk dat Patreon helemaal uh, bij de belasting uh, op zich ja, er ja. ja, die zit, die, die, die, die, dat uh, ik lijkt me moeilijk. Ik kan me nog voorstellen, want volgens mij werd daar ook Bitcoin genoemd, als manier om betalingen te doen. En ik kan me voorstellen dat je inderdaad uh, cryptotransacties accepteert voor je ...seksuele plaatjes-transacties, uh, dan, uh, ja, dan kan je dat min of meer geheim houden. Maar als je via die netwerken gewoon betaaldiensten gebruikt, volgens mij kan dat dan bijna al niet. Dat wordt gewoon gedeclareerd. Nou, ja, het punt op dit was, Klaas, dat de, de, er zijn dus inderdaad wat mensen geweest die namen genoemd hebben... ...maar er is ook een reactie opgekomen van de IRS, die eigenlijk ja. aangaf van... ...de bedragen zijn te klein om hier echt mee verder te gaan voor ons. Dus, mm kostte veel tijd per case om, ja. om dat te gaan opbouwen, omdat de gemiste belasting, laten we zeggen dat het voor sommigen misschien boven de 20.000 per jaar uitkomt, maar bij oh. de meesten zal, zal het aanzienlijk minder zijn. Ja. Dus dan, dan is ja, het, Maar dat zijn gevaarlijke ja, opmerkingen van de IRS, want dan gaat ja. iedereen denken van, oh, wat ja. is de grens toch precies? Staat op het, <laughs> toch staat het precies. Staat op dit, uh, en ik vind het een beetje hypocriet van de IRS, want ik weet, ik weet van zaken dat uh, ze gewoon miljoenen geïnvesteerd hebben om iemand te onderzoeken waar ze hoog uit, <laughs> ton, ton konden binnenhalen, weet je Ja, ik, dus weet, uh, ik weet ook iemand die ze jarenlang onderzocht hebben en uh, uiteindelijk ja. de zaak verloren. Ja, Is er dat zijn me meerdere van dat slag. soort zaken. Dus, ja. Die voorarrest, toevallig. <laughs> ja. Nee, nee, dit, dit ging over, Amerika, over de IRS, echt in Amerika. Ja. Dus, het uh, was iemand die was van staat naar uh, van Californië, naar New Mexico, of Nevada verhuisd. En uh, toen ging de staat, uh, nou ja, er kwam een hele zaak over, want ze dachten dat hij een belastingvluchteling was. Ja. En toen hebben ze miljoenen gestoken in hem te onderzoeken, helemaal hem zwart te maken, noem maar op. En uiteindelijk gewoon verloren. Ja. Maar het ging, het ging maar om een paar ton. Ja. Dus ja... Ja, nou, dit is nog, ik heb uh, dit is ik, nog gekker. Ik, ik, heb, net, het, ik ja. heb het net verkeerd gezegd. Hij, de schrijver van dit artikel op Motherboard had een uh, advocaat gevraagd wat ze hiervan vond. En die advocaat heeft gezegd dat... De eh, most, of... ja, most sex workers that to not to earn enough to catch the notice of the IRS. Mm -hmm. dus, dus niet de IRS die dat zijn, Maar dat de overheid uh, verspilt wel eens vaker geld. Ik hoorde net een podcast met Michael Mellis en uh, uh, Count Dankula. Dat is zo'n Britse gast die heeft een uh, uh, video ja, gepost ja. Van, uh, van de hond die de Hitler goed bracht. En ja, die heeft dus ook in de gevangenis gesmeten. Toen is er een uh, rechtszaak. Hij uh, is gewoon twee ton is er binnengekomen om zijn verdediging te voeren. En uiteindelijk is hij dan, hij is niet strafrechtelijk veroordeeld, maar uh, hij heeft een boete opgelegd. gekregen van 800 dollar, natuurlijk vreemd, als je als je twee ton ophaalt op je rechtszaak te verlegen dat hij dat uit principe dan gewoon die 800 pond niet gaat betalen aan boete. En nou is hij dus in gebreken gebleven bij de talen van zijn boete. Dan nou zou hij dus op elk moment toch weer gearresteerd kunnen worden en in de gevangenis worden gesmeten. En dat wordt nou... Helemaal tot een hoge raad uitgevochten. Dat gaat over een of ander uh, ja, uh, meme-grapje, zeg maar. Uh, ja, YouTube-grapje. En uh, ja, de, de, de, soms dan geeft de overheid waanzinnige bedragen uit gewoon om een voorbeeld te stellen. Ja. Zonder ja, dat dus... er enige return aan vast zit. Ja, dus de staat. return is dan alleen dat, dat andere mensen hebben. denken: van oké, oh, maar beter mijn bek houden. Want, uh, als ze, weet, hem, als ze hem pakken, dan kunnen ze daarna ook andere pakken. Ja, dat is dus hij is idee. nou wel heel belangrijk, want als hij het vol weet te houden dan, en wint, dan, ja, dan kunnen ze, die, al, al die andere gasten zijn naar veilig. Dus ja, mm. iedereen die dan hetzelfde doet in zijn -trade, zeg maar, die, ja, die, die maakt er wel een paar euro over naar die gast. Nou, ja. ja, denk ik hoor. Ja, maar goed, we zijn nou al een beetje door ons stof heen. Of we willen nog even nu doorpraten over bitcoin. Mm -hmm. uh. ja, ik <laughs> joh, praten jullie nog joh, even nu door? <laughs> ja, ja, ja, ja. ja goed, ik Josje uh, heel even dan. De koers. Ik wil kort nog even zeggen dat op het moment dat ik dus zei de koers aan het instorten, hadden we de bodem van de dag te pakken. En we oh, hangen nu de contra -indicator, dus. een contra-indicator, ben je ja, het Ja, dat is de timing van Johan, hè, dat hij dan net begint. Ah, uh, dus uh, uh, het is mijn schuld, sorry. We, we hangen nu op de 33-30, wat, uh, ja, wat toch de support zou moeten zijn. Dus je, je we, zijn, het, nog niet, uh, we ja. zijn nog niet echt naar beneden uitgebroken. Nee, Joshi Josh, de... was gewoon aan het dumpen. Met die Bitcoin. Maar ja, op het moment dat hij Duizenden. die uitzending moest, uh, ja, toen, uh, ja, toen met zijn schamele verbinding kon hij of alleen maar kijken, <laughs> of Bitcoin stuurt dus moest Soesie kiezen. Ik had dat artikel over die uh, nieuwe, nieuwe witwaswet uh, gelezen, dus ik denk, ik moet er gauw vanaf. Ja. Uh, uh, uh. Nou, goed, 2900 euro's dus in uh, euro's. Ik wilde zeker de speculaatstijd dus het is allemaal gehoorlopd. Maar <tacht> <Ja. tacht> ja. nou, Goed, dames en heren, jongens en meisjes en alle medelijsten van uh, Huisdieren. Ik dank u in ieder geval hartelijk voor het uh, luisteren naar dit programma tot zover. En uh, uiteraard zijn we volgende week weer. En ik wens iedereen een vrolijk en vooral een heel erg uh, vrije week toe. Ik zou zeggen, doe het ook. Ciao. Ja, wie gaat er nog naar de borrel toe uh, van de LP? Oh, ik misschien, ja. Ja, Ik. weet uh, ja. Ik, uh, mooi, uh, uh, yeah. Yeah. Ja, ik, ik weet het nog niet helemaal zeker, want ik moet deze uitzending nog editen. Ik weet niet, maar... Ja, ja. Dus, uh... is, is het in Belgrado doe? <laughs> nee, nee, nee, in nee. Den Haag. Ja, er zit één iemand in Bulgarije en de andere in Servië Wie gaat er nog naar, hè?